Goedemorgen. Lieve luisteraar, goedemorgen Charlotte. Nee, hey, goedemorgen. Laten we ons vandaag niet de ringen loren. Nee. Weet er nog iemand wat dat betekent ook trouwens? Ik denk van waar het komt. Ja, nee. Okay. Het is, uh, Ja, Je ge zijt geshareld als je ge geringeloord werd, geringen. <laughs> Dat gevoel, hè? Ah, het is maandag. Dag Natalia. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht Hey, hey, hey! Ja, ik zag, Kim, dat jij een heel weekend in de tennisclub hebt gezeten. Ja, ja, mijn zoon is een beetje uh, tennisgek aan het worden. Dus die, uh, die tennis heel veel en die tennist ook heel goed. Dus uh, mama zit heel veel in de auto voor taxi te spelen en uh, te supporteren. Hè. Tijd om na te denken. Hè. En ik zag ook vooral dat jij in ons stand hebt gezeten, Charlotte. Ja, ja, het was een leuk weekend aan zee. Vakantiegevoel nog een beetje vasthouden. Heel veel mensen daar die hetzelfde gevoel hadden precies. Ja. Ja, je hebt iets meegemaakt ja. met de Jean. Daar gaan we het straks even over hebben. Uh, de Jean, belangrijke mensen in je leven. Ja. Ja, dat toch wel. Ja, ja. Wat heeft Jean uh, dat jij niet hebt en wat heeft Charlotte meegemaakt dat jij niet hebt meegemaakt? Dat verhaal over een minuutje of twee ongeveer. Jouw goeiemorgen telt voor twee. En hoe is het met u? Hee hey, VRT, Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Het kan ons al dansen bereiken. Het kan op uh, de app van Radio 2 bereiken ook. Bereiken vooral. <tus> Dit is Food loose Kenny Loggins. Zeg goedemorgen. Welkom bij de Maalmag. Tuurlijk wel Barbie Dit is een song van Barbie Vond ik zo goed Doe Aliba, Dance the Night Er is al iets kapot. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens. Inderdaad, iets kapot. Een defecte wagen op de E40 van Brussel naar Gent Internat op de hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. We Hebben vanaf vandaag nog iets goeds voor jou? Dat hoor je nog voor 7 uur, lieve luisteraar. Maar het is vooral maandag 4 september, de dag dat je net hoorde op Radio 2, dat er iemand achter een sleutelbos gesprongen is in een kanaal. En dat is niet goed afgelopen. Ja, je... het kan... kanaal in Oostende. En er is iemand achter één persoon gesprongen, die is gered. Maar de andere, die is vermist. Echt, ja, gewoon een drenkeling. Natuurlijk. Van een sleutelbos, hè. Ja, maar dat denk ik dan toch van... Oh ja, laat je sleutel bijmaken. Het is, het is opgelost, dat is het toch niet waard. Krijg je dat maar weer thuis, hè. Daar zal een goede reden voor geweest zijn waarschijnlijk. Ja, je hoort er straks nog veel meer over. Maar bon, van het weekend... We hebben gezien dat Charlotte in Oostende geweest is, ja. niet voor de sleutelbos, wel om een beetje feesten en dat soort dingen. Heel mooi weer. Wat een topweek wordt. Ja, ja het was fantastisch oh. weer. Amai. Maar vooral, je hebt het verhaal van de Jean. Wie is de Jean en waarom moeten we er iets over weten? Uh, we waren daar met een groep vrienden en we gingen goed eten zaterdagavond, dan uh, nachtje hotel en dan gisteren nog museum wandelen. Hè. En een van onze vrienden is Jean en die zit in een rolstoel. En telkens als ik, uh, of als hij mee is, dan, dan ja, sta ik weer stil bij het feit dat het toch niet zo evident is om overal binnen te geraken of dingen te doen die wij helemaal evident vinden als op het strand gaan wandelen en pootje baden. Ja, dat ah, ja. kan je dat niet doen hè? Nee, dus. Dus je blijft langs de dijk. Uh, bepaalde gebouwen uh, waar je ook gewoon niet binnen kan, omdat er kleine trapjes zijn, waar je dan weer omhoog moet getrokken worden of waar er gewoon geen uh, ja, stijl of, of geen hellend vlak is. Um, dus ja, dat, dat opent wel je ogen, vind ik uh, telkens. Ja, ja sowieso in restaurants en dat soort dingen. Ja, dat, ook ja. naar het toilet gaan. Heel veel plekken zijn er niet op voorzien. Uh, we hadden ook gekeken voor een hotel... Um, het is gerenoveerd sinds dit jaar mm. en daar waren geen kamers die toegankelijk wow. waren. Dus toen dachten we ook van, huh, anno 2023, ja, als je dan iets renoveert, dan hou je daar toch, al was het maar bij één kamer, rekening mee. Absoluut. We hebben andere dingen gevonden, hè, maar mm. ja. Is daar niet een soort wettelijke verplichting voor om dat in orde te brengen? Ja, daar zijn regels voor, maar die zijn echt uh, heel regionaal bepaald, blijkbaar. Want ik had het hem ook gevraagd van, is er dan een federaal kader voor? Mm. Nee, dus eigenlijk, het is het niet verplicht, elke gemeente doet maar wat, ja zou moeten, hè. Ja, Heeft de genre zich geamuseerd? Ja, dat wel. Tuurlijk wel, jij was erbij. Goeie naam. Ah, veertien over zes. En als Alton John van Jorson zingt, dan wordt de maandag een goede maandag. Hey, welkom. It's a little bit funny This feeling inside But not one of those who can easily hide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 18 over 6, ik weet wat je vandaag gaat opzoeken op het internet. De Alligator Schuldpad. Ja, ik we hebben ze het gezien. Ja. Het, is, het is speciaal. Ja, het is heel vreemd. Ik vind het een eng dier. Ja, maar bon, we moeten er toch over praten over twee minuten en een half.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 is de voorraad op? Dat is helemaal top! Want alleen deze week bij Bol.com... wasmiddelen en wasverzachters van Robijn... met tot 60% korting op de adviesprijs. Vul je voorraad voordelig aan... in de app van Bol.com. Ik ben Nick Bril... en als chef van sterrenrestaurant De Jane... kan ik natuurlijk niet anders dan sterrenmenu's voorschotelen. Denk bijvoorbeeld aan... een gemarineerde William Boeva met tonen van Bent van Looy of een klaargestoonde Lindenmerkpool in een dressing van Katluiten. Luijten. Smaakt het dan nog meer?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 meer info op citroen.be. Goedemorgen, morgen. De alligator krokodil ging mij bijna zeggen. Maar het is de schildpad. Die, die is voor straks, want we moeten eerst even naar iets anders. Belangrijke, belangrijk nieuws: ziekenhuispersoneel. Als je vandaag werkt in een ziekenhuis of je moet er naartoe, let op, want er is maar echt zeer veel agressie. In de krant staan er twee bewakers en die hebben verteld wat ze allemaal meemaken. Het is hallucinant, Charlotte. Eén tot twee keer per dag krijgen dokters en verplegers daar te maken met agressie blijkbaar. Dus ja, echt wel veel. Hè? Blijkt uit een rondvraag bij zes ziekenhuizen. Um, dat is een belangenorganisatie voor bewakingsagenten die die vragen stelde. En er is al maar meer agressie uh, na drugsgebruik bijvoorbeeld, maar ook in heel gewone situaties... Um Patiënten die vinden dat ze niet snel genoeg geholpen worden en zeggen ik wil hier nu eerst komen. Ja. Uh, daar wordt dan met tafelpoten uh, uh, uh, gegooid en, en met stoelen of zelfs iemand die een samurai zwaard mee had nee. om de verpleging te bedreigen omdat het sneller moest gaan. Dus uh, ja, echt zotte situaties. Um, bewakers die vragen nu wel meer bevoegdheden. Dus dat ze dan bijvoorbeeld uh, iemand in de boeien zouden mogen slaan. totdat de politie komt. Nu mogen ze dat niet. Uh, dus dat zou wel helpen om mensen een beetje te kunnen kalmeren. Dat ze dat al kunnen en mogen doen. het moment dat je dan een samuraïsbaard meeneemt naar ja, het, het ziekenhuis. Maar zo regent, dat, dat zijn dan de mensen die je die, ja, helpen. hè? Mm. Ja. kiest voor die job met een bepaald idee van wat dat gaat zijn. En ik denk niet dat je dan denkt dat er iemand met een samurai zwaard nee, voor je neus staat. Ik denk ook dat ze gewoon, als het het meest dringende is, dat ze je dan meteen helpen. En als ze zien, van het kan nog een beetje wachten. Ik denk altijd zo, gewoon. eigenlijk als ze je lang laten wachten, is dat een goed teken. Ja? Denk ik altijd, want dan ben je niet zo dringend. Je krijgt toch vaak ook ah, ja. een code. Ja, heb, ja. Wij hebben met onze dochter op de sprook ja. gezeten en, en eigenlijk vond ik dat geruststellend dat zij een code kreeg dat ze kon wachten. Dan kon ik zo tegen mezelf zeggen... Zie je, het is niet zo erg. Het is, is niet erg. zo erg. Kalm blijven. Uh, als ze jou meteen helpen op de is dat is niet zo goed, hoor. Die redenering heb echt nog nooit gemaakt. Ja, zo ben ik. Ja, zo ben je wel. <laughs> maar vooral... Ja, maar het is toch ja, zo, natuurlijk ja, ja, ja. Vooral de tafelboot... Hadden ze, hadden ze hier al meegebracht? <lacht> hebben ze hier al, Ja, maar stel je dat dan voor? Uitgedraaid, geen idee. Echt waar. Vandaag als je in het ziekenhuis staat, uh, heel veel respect sowieso aan al die zorgverleners. Bon, um, we zitten met een klein probleempje. Het gaat over dieren vandaag. maar Go van de Regio die gaat uh, straks richting Vlaamse Brabant. Als ze aan het luisteren is, let op, want de alligatorschildpad zit daar. Op dit moment kun je de alligatorschildpad zien in de app van Radio 2... Ja, de, hoe moet je dit gaan beschrijven? Charlotte, wat, wat en waarom? Ja, het is een schildpad met, met twee stevige, scherpe tanden. En echt uh, heel veel bulten op zijn schild. Het heeft ook ja. een scherpe staart. En het is de gevaarlijkste zoetwaterschildpad ter wereld. En die werd gevonden in Opvelp bij Bierbeek. En grote exemplaren die kunnen gewoon. Hap! Je vinger afwijzen. Hap. Hap! Ik ben blij. Doe dat nu nog eens. Goede... Hap. Hap is Zo, dat. Ja. En die, en die bijt gewoon je vinger eraf. Dat kan. Ze kunnen dat heel snel, blijkbaar. Uh, ze komen normaal gezien niet voor in ons land. Ja. Dus het, het beest werd waarschijnlijk gedumpt, uh, illegaal naar hier gebracht. Het is nu wel opgevangen in het uh, natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Ja. Krijgt de juiste voeding en ze gaan bekijken wat ze ja, definitief met dat beest moeten doen. Ik hoop dat het nog in zijn kooi zit, of verblijf. Uh. Ja, het ziet er een heel kwaad dier uit. moet ook denken aan een soort bepaalde Pokémon. Amel? Ja. Toch toch een... ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Toch Ja, ja, van die, van die stekels op, uh, op de rug. Ziet er niet lief uit. Maar wie in godsnaam brengt dat ding mee ook? Ja. Allee, wel alle respect voor het schildpadje. Het beste liep daar in Bierbeek. Toch heel vreemd zo. Ik geluk dat er geen mensen, behalve de samurais waard, met zo'n uh, alligatorschildpad binnen. Je moet dat wel Goed. opgevangen worden, dat diertje. Is dat niks voor jullie thuis, Peter? Uh, ik zal erover praten thuis, maar uh, ik heb al een zoon Lex, dus al, <lacht> Dat het zal volstaan, denk ik. 24 over 6. Kijk, een kandidaat zomerhit was dit, maar heeft het, uh, heeft het helaas niet gehaald. Oh. We hebben lekker bezig. Maxim onder invloed. Heb negen levens, niks, allemaal nu tegen. Tot de middag gaat er me Oké, okay, nog eentje, om je te vergeten. Hoezo zijn mijn lippen nu rood? Doe Jennifer Warren's Time of My Life. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. In Oostende is een man verdronken in het kanaal tussen Oostende en Brugge. Twee mannen sprongen in het water nadat er een sleutelbos ingevallen was. Eén kon door een voorbijganger gered worden, de andere niet. En het proces over de aanslagen van 2016 in Brussel en Zaventem wordt voortgezet vanaf vandaag. Zes veroordeelden riskeren levenslange celstraffen voor de terroristische moord op 35 slachtoffers. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Jacques uit Wilrijk is niet gestorven zoals de dader beweert. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van een wetsdokter. Britta was 25 toen ze in 2011 gedood werd door autoverkoper Tel Tegmans, die 30 jaar cel kreeg. Hij beweerde dat hij het kofferdeksel van een auto op het hoofd van Britta had dichtgeslagen. Maar op haar schedel is geen impact te zien, dat zegt Bjorn Baks van het parquet-generaal in Antwerpen. Er is een wetsgedeesheer aangesteld om na te gaan of er resultaten konden teruggevonden worden op het schedel dat teruggevonden was. En die is formeel, dus dat er geen impact is waargenomen. Dus dat het verhaal van Tijl Dekman eigenlijk niet klopt. Het lichaam van Brita is pas later teruggevonden. Het hele verhaal over de vondst van dat lichaam en het onderzoek dat nadien gebeurd is, kan je in de loop van de dag beluisteren in een nieuwe podcast die verschijnt op vrtnieuws.be of op VRT Max. In Antwerpen op de Turnhoutse baan is het aantal ongevallen waarbij fietsers licht gewond raken amper gedaald sinds de straat, een jaar geleden, een fietsstraat is geworden. Dat moet blijken uit onderzoek van burgerinitiatief Pakse Aan. Volgens professor mobiliteit Dirk Lauwers, die het onderzoek meevoerde, zijn er nog heel wat verbeterpunten. De helft van die fietsongevallen het voorbije jaar die zijn s'nachts gebeurd. Ja, we weten allemaal dat s'nachts het rijgedrag op de Turnhoutse baan wel iets anders is dan overdag. Minder gedisciplineerd. Het wordt snel Misschien al iets meer door, door rood licht. Vandaar dat wij de minister en AWV oproepen om wat beloofd was te installeren. En ook rood lichtcamera's. zodanig dat ook s'nachts zo'n gevaarlijk verkeersgedrag kan beteugeld worden. De andere helft van de ongevallen gebeurde doordat de laad- en loszones ook als parking worden gebruikt. Het burgerinitiatief vraagt ook meer politiecontroles daar. In Zoersel is het gemeentebestuur een campagne gestart om de inwoners op te roepen elkaar toch wat vaker te begroeten op straat. Zondagochtend gisteren dus zijn dan alle deurhangers in het dorp... Uh ja, deur. zijn dan alle klinken in het, deur, in het dorp, liever aan de voordeuren, Aan de deurhangers gehangen met de boodschap. Goeiedag, zwaaien mag. Met deze campagne wil de gemeente het gemeenschapsgevoel binnen het dorp versterken. Zegt Schepen van Welzijn, Katrien Schrijvers. Het is eigenlijk ook mee de basis van mekaar wel leren kennen. Er kunnen ook nieuwe ontmoetingen uit ontstaan. En het is maar wanneer je gemeenschap zo hecht is, dat mensen ook sneller wat zorg gaan opnemen voor mekaar. En dat de sociale controle ook versterkt wordt. De mensen een beetje ja, zich vragen stellen wanneer er iemand iets, uh, iets nodig heeft of wat zorg nodig heeft. En de actie in Zoersel gaat morgen ook voort op de wekelijkse markt. Dan zullen vrijwilligers iedereen spontaan begroeten en je krijgt ook een cupcake. Een zonnige en warme dag met zomerse temperaturen bij 27 graden. Morgen en overmorgen meer van hetzelfde. Het wordt ook telkens een graadje warmer richting de 30. Meer nieuws uit je buurt in de app van 14 nieuws. Wat is dat plots allemaal? Mona, wat is er gebeurd? Op de A12 is een ongeval gebeurd. Van Brussel naar Antwerpen in Willebroek. Twee rijstroken zijn daar versperd ter hoogte van de Breendonkstraat. En verliest daar nu al 10 minuten. En dan uh, de gebruikelijke is die beginnen. Hè? Dus richting Antwerpen 10 minuten bij. Vanaf Massenhoven op de Antwerpsring naar Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Linkeroever. Naar Brussel langzaam rijden op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten trager al aan het viaduct van Vilvoorde. Heb je ...gehoord? Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Heb je het allemaal gehoord? Nee. nee. Nee, jij? Nee, dan, hè. Nee, nog niet. Nee. nee. <laughs> um, straks Heb je het allemaal gehoord? Nee.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 En mijn tip is om de gratis wifi van café onder een toren in Bugenhout te gebruiken. Het wachtwoord is Bart en Annie Forever. De voor is een vier café zonder accent underscore bugenhout. Voor wie het wachtwoord niet heeft opgeschreven, is er ook nog one. Dat is onbeperkt internet, mobiele data, bellen en sms'en. Nu met 15 euro korting per maand, één jaar lang. Meer info op telnet.be Eerst naar de fitness. En dan naar je beste vriend. Ah, wie -oh, we hier hebben. Met een kleine omweg langs de zee.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 Curio's van Cirque du Soleil. Na zes jaar afwezigheid herijst de Grand Chapiteau van Cirque du Soleil in België. Curio's vanaf 7 september in de Grand Chapiteau in Brussels Expo. Tickets via cirquedusoleilcom slash Curio's. Samen met VRT1 en Radio 2. Schuif met de kampioenen mee aan tafel met het enige echte FC de Kampioenenbrood. Ja, ja. Ons broodje is gebakken. Zwijg, Kieke. Een bron van vezels, borden vol granen en zaden. Ja, ja. Ons broodje is gebakken. Kieke, hou op met die Haal vier FC de Kampioenenbroden in huis en krijg een inkleurbare FC de Kampioenen draagtas cadeau. Nu in primeur bij de ambachtelijke bakkers. En lekker wat is! Meer info op vrtmax.be-kampioenenbrood. Bij gedacht. Jij wil uitpakken met je lievelingsmerk? Pak je kans tijdens Merken Mania bij Mediamarkt. Let's go! En kies je favoriet uit al onze topmerken. Nu bij Mediamarkt. morgen. Peter en Kim. Radio 2. Want het wordt een prachtige week met heel veel zon, maar Echt veel zon. Het is zomer, jongens, het is begonnen. Maar die temperaturen, dat is toch om, dat is toch om zot te worden hoe leuk. Het is Allee, september bon. en je zegt ja, ja, moeten we... het hebben. hebben. <laughs> heel veel zon lekker na zomer. Maar waarom, daarom helpt Radio 2 jou? Want we weten, september is duur. Dus hebben we deze week. Top dingen voor jou. Je zal je tanden nog beter kunnen poetsen met een elektrische tandenborstel. Altijd goed. Of nog makkelijker je eten opwarmen met een microgolf. Of een heerlijk ruikende koffiemachine. Allee, de koffie, niet de machine. Het is simpel. Als je een ping hoort van een microgolf ergens in een song, dan app je heel snel het woord ping naar de app van Radio 2. Dus luister, heel de dag, heel de week goed naar Radio 2. Hoor je de ping, dan euh, app dan je ping naar de F-Radio 2. Dus uh, de ping, niet de, de pong, de pong niet, nee, dat nee, is de ping. De de de ping ja. Maar let eens op. Hoe goed kan je bellen? Dat was uh, dit weekend de vraag. Daarom hebben ze gisteren in Torhout in West-Vlaanderen het Belgisch kampioenschap Belleman gehouden. Dat er nog bestaat, Charlotte. Ja, een belleman is uh, een stadsomroeper van vroeger. Die vertelde het nieuws van de stad toen er nog geen kranten waren. En toen er ook nog geen Goeiemorgenmorgen was en geen radio geen televisie. <lacht> uh, en in Torhout kwamen daarvoor twaalf bellemannen bij elkaar. En de beste werd uh, uitgekozen afgelopen weekend. En ze letten vooral, dus de jury lette vooral op uh, hoe luid de stem klonk van de belleman. Maar ook de uitspraak van de belleman en de uitstraling, dus het totaalpakket eigenlijk. Dus op dat moment ja. moet je nog even uh, bellen met de belleman. De Belgische kampioen Joris Schoenst, de belleman uit Veurne. Goedemorgen Joris. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Ah, er is al iemand wakker. Joris, je klinkt al heel ja. krokant. Ja, ik ben al wakker, maar mijn, mijn, allee, mijn stem is nog wat dieper dan, uh, no, dan normaal. omdat ja, Gisteren was natuurlijk een, een, een zware dag. Een ja. vol, volle, volle bak, alles geven. Ja. <lacht> ik ga het ook geven even uh, laten horen en laten zien aan de mensen hoe jij klinkt als jij uh, van je bellenman doet. Check even de app van Radio 2 of t 1 Het gebeurt nu, zie. Heel oh, mooi. Aandacht! dag als oudste stad van het graafschap Vlaanderen. Draagt Torhout een rijke geschiedenis met zich mee? Men zeggen het voort! Ja, jongens, dat is echt. Uh, is al, ja, het, is een, het, het gevoel dat. het al, is. He? Ja, ja, het gevoel dat het al. Het is onderricht... al een mooi kostuum, aan. Ja, ik ben een Champetter-veldwachter. Dat is uh, gebaseerd op de jaren 1900 dat de Champetter of de veldwachter. De mensen moesten gaan wakker bellen of oproepen. Ja, hij, moest, hij kreeg berichten van het gemeentebestuur die hij moest overbrengen naar het publiek. Ja. Dat, dat gaat een beetje. En ik vond het leuk om dat een, een uniform te geven. Dat dat zo wat... Uh, ja, je kunt dan een beetje de champagne uithangen. Ik, ik vond het wel geven <laughs> ja. ja, je bent dus. De elfde keer ben je, ben je Belgisch kampioen, Joris. Ja, de elfde keer Belgisch kampioen. Leg eens uit, hoe slaag je erin? Waarom zijn die anderen dan zo ja, ja, veel dus, minder goed? Of? Ik ben blijkbaar. Uh, heel, allee, mijn stem klinkt heel luid en, en heel verstaanbaar. Dat is eigenlijk de hetgeen waarmee ik uh, blijkbaar scoor. Mm -hmm. En de locatie was nu prachtig. Wij hadden daar de, de vernieuwde markt in Torhout, uh, een, een, een mooi plein, de, de, het weer was perfect. En, en de omgeving het, het was stil, want ze leggen dan de bijjaardklokken stil voor een, een half uurtje tijdens ja. dat dat kampioenschap bezig is, dat je niet gestoord wordt. Maar dat was, uh, alleen, dat was, was magnifiek. Ja, ja Bellem. Jullie waren gisteren met twaalf. Wil dat zeggen dat er nog maar twaalf bellenmannen zijn? Of zijn er maar twaalf ah, nee, nee. die meedoen aan het kampioenschap? Er waren er nu maar twaalf die meededen aan het kampioenschap. Uh, omdat ja, De ene keer zijn we twaalf, vijftien, zestien is al het maximum geweest. Hm. Maar we zijn wel aan het groeien in het aantal in Vlaanderen. Hm. We zijn nu met een vijfentwintigtal, een denk ik, in, in Vlaanderen, die officieel van hun stad... Uh, benoemd worden tot de, tot, de, tot de belleman van de stad de officiële stadsomroeper. Uh, een, een 25-tal we, we zijn aan het groeien, er is nu nog een eentje bijgekomen in Deinze dus uh, het, het evolueert is in de tijd gestart in, de, in, in Gent met de, de Julien Pauls, die daar in de jaren 70 mee begonnen is Juist, dat was dat een fenomeen was absoluut dat weg. Ja. en wat mij opvalt uh, Belgisch kampioen Joris Goenst, belleman uh, al die bellemannen die hebben precies een snor wel, de meeste toch, denk ik ja. En ik probeer dat ook wel wat in orde te houden, de snor. Ah, en ik zeg, Ik ben hier ook benoemd geweest in de tijd tot de snor van de stad door de Europese snorrenclub van Antwerpen. Dus... Je bent een kampioen op alle vlakken, gewoon. Zeg maar, waarom? Zeg uh, Joris, waarom zijn er geen belle vrouwen? Er zijn bellenvrouwen. Atom. Er is er eentje in Vlaanderen. Ja, in Mechelen is een bellenvrouw. Ah, kijk, ik voel ja, maar, dat... Ja. Maar die heeft nog nooit deelgenomen aan het Belgisch kampioenschap. En... Maar ik ben nooit geklopt geweest door een bellenvrouw in het, op het Europees kampioenschap in Nederland. Met 45 deelnemers. <lacht> daar, was, uh, daar was de bellenvrouwen van... Parnals, Swick in Engeland, Eliza Mou, de winnares. Ah, maar die hebben geen snor. Ik hoop dat niet. Joris Schoens, Bellenman uit Veurne. Geniet van je overwinning. En volgend jaar de twaalfde keer, man. Ja, en mijn vrouw was trouwens ook de best geklede dame in de gemeenschap. Daar moet thuis Beker staan? Jongens. Ja, dag ja, Joris! Ik, ik moet die beker telkens teruggeven. Ja. Oh ja, maar. <laughs> ah, wisselbeker, ja, kijk dat. Dit is een wisselbeker, ik. Ja, ja. Geniet ja, ja, ja. van de dag, jij, man. Dat kan ik doen. Joris! Ja, fijne dag nog. Dag Joris. Anne! Ah, During the showtime, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. This is Africa. Sammy, Sammy, Sammy, Sammy, Sammy, Sammy, Sammy, time for Africa. Sammy, Sammy, Your Sammy, Sammy, Sammy, Sammy, Sammy, Sammy, Sammy,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 Africa! Afrika van Shakira. Oh, je, je danst echt al, Shakira. Ja, als, je, als je aan Shakira denkt, dan denk je toch aan die heupen en die... Ik denk aan die altijd aan je toch met alles, gebleichte tanden. Ah, nee. Die nee. maakt ze toch reclame voor het aanpast, hè? Is dat Geen zo? Idee. Jawel. Ja. Elf voor zeven, lieve mensen van Radio 2. Je hebt daar net iets gehoord. En uh, Stef Antoniewicz uit Schelabellen, heeft het ook gehoord. Stef, goeiemorgen. Ja, daar was... Peter ja. Gelopt. Een ja. kim. Ja. Ja. Goedemorgen. Ja. Stef, wat heb je daarnet gehoord? Ja. Een ping. <laughs> ik ga het even laten horen wat ik uh, heb laten horen. Dat was een. Uh, dat was de ping. Dat was hey, geen ja. ping, hè, man? Dit is, ja. ja. ja, ja. ja, is het. Allemaal ja. Het is een nuance, Liefeld. Ah, oh, de, de mensen zo plagen ping. Nee, dat om de mensen wakker te maken. Oh. Dat is belangrijk. Stef, Stef, goed geprobeerd. Ja, ja, ja. Maar het was dus uh, helaas. Dat is geen ping. Maar als je de ping hoort, oh. dan heb je ping in de app van Radio 2. En dan wil je misschien een microgolf van morgen. Ai. Ja, oké. Okay. Goed. Oké. Okay. Succes okay, ermee man. Geen probleem. Stef, tot snel. Jojo, da -da. Ja, dat is niet het uh, met mensen wakker. Ja, oké, okay, een poing is geen ping, ja. Een poing is geen ping hè? Nee, nee. Ah nee. En een, een ping is geen poning. Dat. Mm -hmm. We moeten naar Vlaamse Brabant in Leuven, want daar vieren ze de trekpaardenkermis. Luister en kijk nu mee in de app van Radio 2 1 want daar is Margot van de regio. Margot, goeiemorgen. Goeiemorgen. Oh, oh, my, oh my, jongens toch, ze zit op dit moment tussen kabouterpaarden, oh, zie ik Heel vooral. schattig hoor. Ja, ja je wil dat beeld schattig. zien. Maar we moesten nog iets anders, want we zagen bij jou dat jij... Oh, oh. Dat er een... ze wordt bijna, haar oor wordt bijna afgebeten door zo'n pony. Dit weekend is er, is er een vogel in jouw huis gevlogen. Vertel ons alles. Ja, dat is waar. Dat is waar. Er zat plots een vogel op ons aanrecht, een kleine mus. Uh, ik weet niet hoe die is binnengeraakt, maar um, ik weet wel hoe hij is buitengeraakt. En dat is met heel veel chaos, want als er zo'n vogel in uw huis zit, die vliegt van hier naar daar. Je kan dat niet pakken. Ja. Uh, maar hij is uiteindelijk wel uh, buitengeraakt wel uh, keihard tegen ons vlieger oh. We vlogen ook, dus ik weet niet hoe het ah, nu met de oei. vogel gaat, maar ik denk niet supergoed. Uh, ja, chaos was dat. Dat was chaos. Een beetje <lacht> zoals hier op, de, op dit moment, uh, op de Jaarmarkt in Leuven, want er zit zo'n Shetlandpony de hele tijd aan mijn uh, mouw te knagen. Maar dat is dus ja. omdat het Jaarmarkt is in, uh, in Leuven vandaag. Ik sta op dit moment ja. op het Sint-Jacobsplein, want hier gebeurt straks een van de hoogtepunten uh, van de Leuvense Jaarmarkt, en dat is de Veemarkt. Uh, hier wordt een prijskamp georganiseerd voor het het mooiste paard, het mooiste schaap, de mooiste koe. Um, en ik sta hier op dit moment dus tussen de Shetland ponies. Het is hier nog rustig, maar de dieren die komen wel uh, mondjes maar toe. En ik heb afgesproken met de familie De Greef. Dat is een familie die hier al meer dan 60 jaar komt mm -hmm. uh, met Belgische trekpaarden. Ze zijn hele mooie paarden. En ik ga dus straks mee met hen de paarden toiletteren zodat ze misschien wel met de mooiste met de prijs voor het mooiste dier naar huis gaan. Ik ga jullie straks daar alles over vertellen wat daarbij komt kijken bij zo'n paard toiletteren. Het is al heel veel geweest met dieren vanmorgen. We hebben al uh, de schildpad, Shetland ponies zometeen gevlochte paarden wordt een hele maal ochtend Dit is nieuw. Een dikke hit intussen aan het worden Used to be young. Dit is Miley Cyrus Heeft Miley Cyrus hmm. al ooit slechte dingen uitgebracht? Ja Dat is niet waar. Uh, nee, sorry hmm. <laughs> Truth is bulletproof, there's no in you, I don't dress the same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 I used to be young. Een van de best verkochte songs in Vlaanderen. Used to be young van Miley Cyrus. Als je een kwartier machteloos moet toekijken hoe je computer een update uitvoert. alle oh, oh nee, 9 procent. Dan krijg je dat kwartier nooit meer terug. Tenzij je ondertussen luistert naar Het Kwartier. De podcast van VRT Nieuws, die elke dag een verrassende kijk geeft op drie nieuwsverhalen. Elk kwartier wordt interessant met het kwartier. Elke middag vanaf vier uur in de app van VRT Nieuws. Krevel. Back to school bij Krevel. Bestel je laptoppack voor 22 uur op crevel.be en krijg het de volgende dag thuis geleverd. Krevel, Leef beter. De OnePlus 11 aan 0 euro bij Proximus. Oh my, dat valt mee. Dat is echt geen geld voor zo'n machine. Oh my, dat valt mee. Nee even af, dat is ongezien, online of in de winkel. Zo'n deal maak je maar ik keer mee. En als je niet moet hebben, doe dan dan cadeau. nu mee Nu de OnePlus 11 aan 0 euro bij een mobiel abonnement. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.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 Peter en Julie gaan hun twintigste huwelijksverjaardag vieren in de zon. Maar twintig jaar, dat is ook de leeftijd van een verwarmingsketel die het net heeft begeven. Kunnen ze hun twintig jaar huwelijk dan pas over tien jaar vieren? Mooie projecten en onverwachte uitgaven. Soms is het even puzzelen. Gelukkig denkt Beobank met u mee. Beobank. U bent goed omringd. Lening op afbetaling. Let op, geld lenen kost ook geld. Blijven gaan langs die vieles met Stella Bikes. De topkwaliteit e-bike voor een eerlijke prijs. Crevel. Back to school bij Crevel. Bestel je laptoppack voor 22 uur op crevel.be en krijg het de volgende dag thuis geleverd. Crevel. Leef beter. Oh my, Camille, is dat de kamer van jouw zoon? Dat netjes? Mm -hmm. Als je die van mijn zoon zou zien. Allee, kom, we zijn weg. Naar mij thuis, om op te ruimen. Nee, naar Camber? Goed idee, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van alle kasten op maat die ze gaan jou aanpassen. Profiteer van de back-to-school actie in al onze showrooms. Camber, more space for your place. Trixo. Trixo is de specialist in huishoudhulp en uitzendwerk. Of je nu een zorgvuldige huishoudhulp bent, een vrolijke. Ja. Of goed met huisdieren. Dat is wel lief, zonne -lama. Bij Trixo vind je de ideale werkplek. Trixo, sterk in huishoudhulp en uitzendwerk. Kijk op TrixoX.be Dag oma. Dag schat, ik heb iets lekkers. Iets zelfgemaakt? Veel beter, verse aardbeien. Goh, van Hoogstraten, hè? Ja, ah, dan is het goed. Hoogstraten Aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten.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 Maar hoe handig zou het zijn, die micro -hool -hool om september in te zetten? Luister goed naar de ping en wing of win. Zeg, goeiemorgen. Elke dag, voor twee, BRT Radio 2. Het is exact 7 uur. WMT nieuws met Charlotte Kroon. Goedemorgen. Op het proces over de aanslagen van 2016 in ons land worden de straffen vanaf vandaag bepaald. En in Oostende is een man vermist nadat hij in het water een sleutelbos wou opvissen. Het proces over de terroristische aanslagen van 2016 in Brussel en Zaventem wordt vanaf vandaag voortgezet. Eind juli heeft de Assise-jury acht mannen schuldig verklaard. Twee zijn vrijgesproken. Nu moeten de straffen nog bepaald worden. Marieke van Kouwenbergen, wat zal er van ...vandaag allemaal gebeuren. Vandaag starten de pleidooien over de straffen. Dat betekent dat eerst het openbaar ministerie zal zeggen wat zij gepaste straffen vinden en daarna zullen dan de advocaten van de veroordeelden mogen pleiten. Zes mannen riskeren levenslange celstraffen voor de terroristische moord op de 35 mensen die zijn omgekomen bij de aanslagen. Nu Vanmiddag zal de zitting meteen een tijdje stilgelegd worden, want de Franse terrorist Salah Abdeslam die heeft gevraagd om na het proces in België zijn straf te mogen uitzetten. Zitten. ...hij is in Frankrijk al veroordeeld tot levenslang voor de aanslagen in Parijs in 2015... En een rechtbank in Brussel zal zich nu vanmiddag over zijn verzoek moeten buigen. In Oostende hebben de hulpdiensten gisteravond gezocht naar iemand die verdronken is in het kanaal tussen Oostende en Brugge. Twee mannen sprongen in het water nadat een van hen er een sleutelbos in liet vallen. En ze raakten in de problemen, zegt Filip Kaastekker van de politie. Hij is vrij snel in moeilijkheden geraakt door de stroming. En dan is een tweede persoon hem gaan helpen. heeft in tweede persoon geprobeerd om de eerste slachtoffer te redden. Het gevolg ervan is dat die tweede persoon ook zwaar in de moeilijkheden is geraakt en uiteindelijk wel uit het water geraakt is en overgebracht werd naar het ziekenhuis. Daar verblijft hij momenteel nog altijd in kritieke toestand. En de eerste persoon die in het water gegaan is, die hebben we niet meer kunnen aantreffen. Die is niet teruggevonden. In Oekraïne vervangt president Zelensky zijn minister van Defensie. Het ontslag zat er al een tijd aan te komen. Oleksii Reznikov kwam in opspraak na beschuldiging van corruptie. Hij was al van voor de Russische inval in Oekraïne defensieminister en leidde de actie tegen Rusland. In de staat Nevada in de Verenigde Staten is een dode gevallen op het Burning Man festival. Op het festival was er de voorbije dagen hevige regenval. en Daardoor is op het terrein en de weg ernaartoe zoveel modder ontstaan dat de tienduizenden festivalgangers er voorlopig niet meer weg raken. Of die overleden festivalganger is omgekomen door dat noodweer is nog niet niet duidelijk. In het voetbal is de wedstrijd tussen Genk en leider Anderlecht op 1-1 gelijkspel geëindigd. En het was niet evident, zegt Brian Heinen van Genk. We hebben het niet opgegeven. Het was een zware wedstrijd, zeker na, na donderdag. Maar goed, we hebben het punt binnengehaald. En, uh, dat, geeft, dat geeft inderdaad wel uh, mentalisch Charleroi was in Truiden eindigde ook op 1-1. En in de stand staan AA Gent en Anderrecht samen aan de leiding met één punt meer dan Cercle Brugge. Op het EK Volleybal in Italië heeft de Belgische mannenploeg, de Red Dragons, de derde groepswedstrijd verloren. Daar werd het 3-2 tegen Duitsland. En het team is toch wel ontgoocheld, zegt Wout Deer. Dat pikt toch wel, want ja, er lag zeker... Zeker kansen, 2-0 voor staan. Dus dat is heel jammer, omdat we in zo'n moeilijke groep zitten. En we kunnen absoluut tweede of derde eindigen, Wat dat het parcours voor de volgende ronde veel makkelijker maakt. Maar ja, we laten ons twee keer ringen lopen. En nu moeten we ja, vol voor de plaats gaan, natuurlijk. Maar ja, dus nu heerst wel de ontgoocheling, denk ik. De Belgen moeten hun wedstrijden tegen Estland en Zwitserland winnen. om in de achtste finales te geraken. Op het EK volleybal bij de vrouwen is Turkije Europees kampioen geworden. Dat versloeg Servië met 3-2. En op het toernooi de US Open, is nummer 1 van de wereld Igar Sjontek verrassend uitgeschakeld in de vierde ronde. De titelverdedigster verloor in drie sets van de Lesbos. Ostapenko en Ostapenko speelt nu in de volgende ronde tegen de Amerikaanse Coco Kauf. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Antwerpen pleit burgercollectief ze aan voor meer fietsveiligheid. Op plantijn Moretus Moretuslei gebeuren te veel dodelijke ongevallen door onveilige kruispunten, zeggen ze. En wij hebben goeiemorgenmorgen, maar Zoersel heeft Goeiedag dag zwaaien mag een grote campagne zodat de inwoners elkaar vaker begroeten op straat. Een Zonnige zomerse dag bij 27 graden. De komende dagen nog iets warmer. En meer nieuws uit je buurt lees je heel de dag in de app van 14 Nieuws. Sommige mensen zijn zich ook een beetje zorgen aan het maken over de werken op de ring in Brussel. Goedemorgen, Mona. Goedemorgen. Ja, hoe is daar eigenlijk mee? Op dit moment, uh, daar verlies je nu een kwartier al. Op de binnenring rond Brussel is dat dus aan het viaduct van Vilvoorde. En je schuift dus dat kwartier aan vanaf Groot Bijgaarde. Verder zijn het eerder de gebruikelijke ochtendfiles. Met naar Antwerpen een kwartier bij, vanaf Massenhoven op de E313. Op de Antwerpsring naar Gent, 20 minuten al tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En naar Brussel een kwartier bij, op de E314 tussen Tieltwingen en Wilselen.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 point. It's going to be in his footy. The curtains because all we need Wine and drink with me Let's delay our misery Say tonight Fight the break up, dawn come tomorrow Tomorrow I'll be gone Say tonight Fight the break up, dawn come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a lot on the fire And it burns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 Break out don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone Say tonight And fight the break out don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone Iemand. Wat voor iemand? Ja, de lieve mensen moeten het toch even over hebben hoor. Nee, dat hoeft helemaal niet hoor. Nee, dus. Er moet... het, het is 9 over 6. Goedemorgen. eagle-eyed Cherry is safe tonight bij Goedemorgen Morgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen Morgen. Je maandag begint. Maar het is ook het is herkenbaar voor veel mensen. Ja, ja. Maar, maar slaap is heel belangrijk sowieso. En als je om half vier op moet, sowieso. Dus ik was net aan het vertellen dat ik vannacht een paar keer boos ben geworden. Omdat mijn man heel luid aan het snurken was. Ja. Dus ik heb hem zo een paar keer een duw gegeven. Maar ja, dat komt elke keer terug. Hè. Moet je er toch eens werk van maken? Dat die, uh... Ja, want dat is een gezonde kerel. Je hebt zo van die systemen om op zijn neus te zetten. Dat zo heel veel lawaai maakt. Nee, dat, ja, dat, dat zuigt een beetje zo, maar... Heb je dat weer, ja, dat is, ja, het is altijd iets natuurlijk. Maar goed, het is niet aangenaam. Snurken is uh, apart slapen? Nee. Nee, gaat niet, doen. Nee, Nog niet, veel te jong daarvoor. Ja. Maandag 4 september, de dag dat je hoort op Radio 2, dat je de ping in de gaten moet houden. Anne Bohe uit Korte Mark, die zit klaar. Anne, goedemorgen. Goedemorgen Peter. Amai. Oh. Dat is niet water. Het is niet nodig. Nee, want ja, je, hebt, je hebt ping gestuurd, maar het was, het was geen ping. Het was een pong, hè. Dus uh, even... Effe... Oh, oei. Ja, dat is niet erg. Het die... was te snel. Ja, ik kan je een tip ah. geven. De ping die hoor je nog voor acht uur. Geef ik even mee. Ah, oké. Okay, maar savat, het is goed. Zie je zo. Waarom zou je een microgolf over oh. kunnen gebruiken, uh, Anne? Ja. Oh, uh, tja, ik denk dat je dat altijd kunt gebruiken, niet? Allee aan de wikkergoven, dan komt dat overal van Pattie. Om in te wassen. <lacht> <lacht> hey? wat, Lea, om in te wassen. Waarom kan je dat gebruiken? Ja, alleen. Oh. Ja, waarom kan je dat gebruiken? Dat kan dat altijd gebruiken, niet? Allee, ah, ja, ja. is binnen. Zeg Anne, Anne, wat is het laatste ja. dat jij opgezocht hebt op, uh, op Google? Uh, oei, dat weet ik zelfs niet. Ja, ja, de... uh, denk wat dat het koers was van mijn zoon uh, van het weekend. Oké. Okay. En waar was het? Uh, hester in Bredene. Ah, wel. Ze is maar te zeggen dat Google dat een goed systeem is. Want ze zijn jarig vandaag. Is exact 25 jaar Google. Dus uh, proficiat. Dankjewel, je Anne. Fijne ochtend. Ja. Fijne ochtend, bedankt. Ja. Dag. Dag. Dag. Salut. Er zijn ook een, een paar jarigen vandaag. Mijn dochter is ook jarig, cato, die is jarig. Proficiat. Ja, die luistert nooit naar de radio. Dus, maar toch een gelukkige verjaardag. Maar voor jou dan, als papa. Hè? Dus dat. Maite is ook jarig, mijn petekind. Maar genoeg over, over ons. Ja, dat ga je weer. Dus Google is ook jarig, heel veel jarigen. Wat even, hebben jullie het laatst opgezocht? Uh, daarnet ringeloren, omdat er uh, een, een quote was van een voetballer, van Brian Heinen van Genk, en die zei... Ringeloren. En wat, en wat zegt Google waarover? dan? Het ging, wel, dus het, het gaat terug naar uh, toen stieren geringeld werden. Uh, of nog altijd. En dan ook door het oor. En dat oh. is ringeloren. Dus een ringeldieren die, die zo'n, ja... Aan hun oor. Of een, iets in hun oor hebben. Een piercing. Oké, okay, dat is een ringeloren. Ja. Maar je wist ik zelfs niet. Wat heb jij gegoogeld, Peter? He? Het laatste was die schildpad van daarnet. Ah, ja, ik ook. Die, uh, ja, ja, de, de <laughs> alligatorschildpad. schildpad. een ja. heel veel. Ah, nee, dat is niet waar. Ik ben aan het liegen. Ik heb ook... <laughs> Ja, nee, laat maar. Ja, nee, sorry, Ice Bay, kom maar. Wie heb je gegoogeld? Kom, omdat die, die mensen niet wegraken. Uh, heb, dat is een vrij grote ramp in Nevada op Burning Man. Burning Man, Maar ik het had Festival. ergens gehoord dat Louis Delafay, moet je ook maar eens googelen. Uh, <lacht> dus wel was weggeraakt. En dat heb ik daarnet ook nog even gegoogeld. Louis Delafay is de zoon van een grote bakkerijfamilie, Delafay, ja. in, de, in Antwerpen. En die bakt het bruin hoor. Dat is een leuke pistolie eigenlijk, dat gevoel. Dat was... Jij mag dat Goedemorgen. Ja, wat heb jij helaas gegoogeld? Misschien wat dit liedje is en waar het vandaan komt. Laat ons een bloem ook geen zomerhit geworden, maar wel een grote hitte. Meteor, het is 13 over 7. Goedemorgen, lieve mensen. Dit is een lied voor de mensen van morgen, dat morgen de mensen er nog mogen zijn. En dit is een lied voor de kinderen met zorgen, voor wie heel het leven een feest door te zijn. In het vuur, de tijd hier op aarde wordt korter met het uur. Elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar bergen. Vooruitgang vernield wat er gisteren nog stond. Rome balladen dansen in het vuur. de mensen van morgen dat morgen de mensen er nog mogen zijn dus laat onze bloemen Laat onze bloem van Meteor. Goedemorgen. 16 over 7. Ik had me blijkbaar even vergist. Het is over 7, niet over 6. Dat is voor alle duidelijkheid. Het is nog gebeurd vroeger. Ja, ja, dat gebeurt al wel eens. Het wordt een prachtige week. Heel veel zon, lekkere nazomer. En wij maken jou klaar voor september. Hoor je de ping... De ping? Ja, de ping ergens in een song. Dan app je heel snel ping naar de app van Radio 2. En wat eraan gebeurt? Pure magie.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 Bromie, bromie, ja, flash, flash voor uh, Brumi 211. 211, kom je door. Verschillende jongeren zijn naar onze auto gelopen. Hebben ons bekookt met stenen. Aan Peterbos, eruit ingeslagen van een auto. Geen gewonden bij ons. Wij wachten op versterking. Geen enkele interventie is zonder gevaar. Niveau 4 Brussel-Zuid. Morgen om 9 uur op Play 4. En ook online op GoPlay. Eerst naar de fitness. En dan naar je beste vriend. Ah, ah die we hier hebben. Met een kleine omweg langs de zee. Ah.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 10, 9, 8 en 7, alles geven. 7, 6 en 5, we beginnen met ons lijf 4, 3, 2, 1, klaar? Verzamel maar! Scoor nu bij Aldi een van de 24 emojis per aankoop van 15 euro Aldi, altijd slim Punto, punto, punto, punto Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta Zoek met de eerste letter het juiste antwoord En we spelen vanmorgen met Barry van der uit Oostende. Barry, goedemorgen. Goedemorgen, Peter, Charlotte en Kim Goedemorgen. Geboren in Willembroek, en je had een prachtige droom Je wou ooit in Oostende wonen, waarom? Ja, gewoon uh, die zee uh, Dat vitamine C dat, uh, De beleving van, uh, van Oostende En uiteindelijk uh, ook Oostende Omdat uh, Oostende is een stad waar uh, 365 dagen op een jaar Van alles te beleven is Het hele jaar door Maar het is dus, dus uh, gelukt, je woont daar nu ja, ik woon daar nu, ja. Ik woon hier uh, 31 jaar, sinds uh, 1992. Altijd goed. De zee is altijd oké. Okay. Maar Barry, we gaan vooral ja. spelen, hè. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt telkens één letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden ben je een exclusieve goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen vanmorgen met de E. Welke E gebruik je om een rechter plechtig aan te spreken? Edelachtbare. Welke F is roze en staat graag op één poot in het water? Een Flamingo. Welke G is de overtreffende trap van Mega? Giga. Welke H is een stoofschotel met groenten, spekjes en worst? Hutsenpot. Lekker gespeeld, man. Een Hopla. Hopla. binnen zijn ze, denk ik wel. Ja. ede lachtbare klopt. De F is roze en staat graag op één poot in het water. Flamingo. De gede overtreffende trap van Mega is Giga. Ja. Ponto, punto, punto. Ja. Nee, Ik klopt een gamak, jongen. Hutspot, dat klopte ook nog. Ja. ja, ja. Zeer netjes. Ja. Kalm gebleven, zo, hè? Hé, hey, Barry. Ja. Hé, hey, blijf luisteren naar Morgen. En hou de ping in de gaten ook. Ponto, punto, ja. punto. Okay. Punto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. In huishoudhulp uit, en uitzendwerk. Kijk op trickswww.be Okay, we hebben heel augustus gezegd dat het slecht weer was. Maar we krijgen wat, zeg. Weer van Jacquot. Goeiemorgen. Oh, hallo, goeiemorgen. Kom maar ja. binnen, zeg. <laughs> het is wat deze week. Hè. Vandaag ja. uh, gaan we daar al uh, met heel veel zomer aan beginnen. Het kan zijn dat er nu lo lokaal hier en daar nog wat nevel en mist of lage bewolking hangt. Maar die trekt allemaal weg in de loop van de dag. En dan krijgen we een zonnige dag met af en toe misschien wat hoge wolkenvelden. Uh, maar ja, maxima tot lokaal misschien zelfs 27 graden Vandaag, oh. Bij een zwakke, later matige wind. Uh, nu, vanavond en vannacht blijft het ook helder. De temperaturen zakken dan tot een 13 à 17 graden. En morgen beginnen we er dan terug aan. Dan hebben we een dag met temperaturen tot uh, 28, misschien zelfs 29 graden. Nee, ook veel zon dan, uh, opnieuw een uh, zwak tot matige wind. Dus ja, het, het lijkt alsof de zomer uh, helemaal terug van weg geweest is. Ook al is het technisch gezien al de meteorologische herfst. Ha. Ha. Blablabla. Beter we... laat dan nooit, zeggen ze dan. Hè. <lacht> Tuurlijk wel, beter heet dan koud. Zeg maar, morgen ben je er ook uh, weer van ja. Jacot Leuk voor de mensen, want je gaat iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. En dat wil je horen. Het gebeurt allemaal tussen uh, zeven en acht. Tot morgen dan maar. Tot morgen. Tot morgen. Ho! Zeg, euh, ja, er was nog een, een berichtje binnengekomen van Bart, Bart Hoofdman. <lacht> die er die nog in de red van Radio 2. Wat zei die? Hij zei ping, hè? maar de ping was nog niet geweest. En nee. hij stuurde daarna, ah nee, Ju, het was mijn eigen eierkoker, sorry. Ik vind dat een leuk grapje om te lachen. <lacht> ja. Oh, mannen. Vrouwen. Alles daartussen. Geniet van deze maandag met Abba. Auraanse. Nou, eh... Uh, ja. Oh nee. Ja. We gaan dansen. Allee. Kijk mee op de EFRA Radio 2. We zijn weg goed. Johan, Johan, Johan. Dit mooie weer zo ophemelen. Ja, tuurlijk wel. Het is genieten, man. Ook dan moet je werken en dat soort dingen. Dat kan allemaal gebeuren. Goedemorgen. Daarnet hebben we het wel gehoord. Dus... Hij was er duidelijk, hè? Ja, toch even kijken of er iemand... Ja, er zijn wel een paar mensen die de ping gestuurd hebben even. Bellen met de telefoon. Hallo, meneer. Ja, goedemorgen uh, Dacholie. Goedemorgen. Wat heb je daarnet gehoord? Goedemorgen. Ik heb de ping gehoord. En wat heb je dan in de app van Radio 2 geduwd? Pin. Maar dat is ongelooflijk goed gedaan. Ja. Ja. Proficia, Jolie. Jij wint een microgolfoven. Dankjewel. Wat is het eerst dat je daar gaat in klaarmaken? Mm, Lasagne, denk ik. Oh ja. In een microgolfoven. Is dat niet beter in de gewone boven? Je warmt dat op, hè, van in een bakje. Sommige mensen doen dat toch. Ik okay. snap dat. Maar vooral, kijk, blijf luisteren. Radio 2 de hele dag, de hele week. Hoor je de ping, dan app je ping in de app van Radio 2. En dan wil je iets waar je echt de rest van je leven deugd gaat van hebben. Jolie geniet van de dag, hè. Ja, dankjewel. je Exact half zeven, half acht intussen. Zometeen het nieuws uit je buurt. Dat is nog wel winnen. Dat is oh. moeilijk, hè? Aan een uur. uur. Ja. ja, dat is met dat goed weer en al. Charlotte, vertel eens. Goedemorgen. Het proces over de aanslagen van 2016 in Brussel en Zaventem wordt vanaf vandaag voortgezet. Zes veroordeelden riskeren levenslange celstraffen voor de terroristische moord op 35 slachtoffers. En in Oostende is een man vermist nadat hij in het water een sleutelbos wou opvissen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Berchem zijn de werken aan drukken. Kruispunt van de Singel en de Grote Steenweg voor een groot deel achter de rug. Ook de op- en afrit naar de ring kan opnieuw gebruikt worden. De werkzaamheden aan die Grote Steenweg veroorzaakten alvast veel hinder voor auto's, fietsers en trams. Verkeersman Hajo Beekman vertelt hoe het er nu is. Wel, alle autoverkeer kan dus weer de op- en afritten van Berchem gebruiken. Uh, alle richtingen, links, rechts, zijn ook weer bereikbaar. En het verkeer vanuit Mortsel kan ook weer rechtdoor naar het centrum van Antwerpen. Maar de werken zijn niet gedaan, die zullen s'nachts verder gaan en ook een aantal werfonderdelen aan de uitbreidingsstraat dus even verderop in de richting van het centrum, die zijn nog niet afgerond. En we blijven bij mobiliteit, want het Borgerhoutse Burgerinitiatief Pakse aan klaagde de fietsveiligheid aan op de baan en de Plantijn en Moretuslei. In die laatste straat waren de afgelopen maanden een aantal dodelijke ongevallen met fietsers, vooral op kruispunten. Nogthans werden de fietspaden daar nog maar in 2019 vernieuwd. Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers. Op de plantijn Marietisch Rij gebeuren drie kwart meer ongevallen dan op de Tunaatse baan. En die plantijn Marietisch is zogezegd een, ja, een, een hè, van voor veilig fietsverkeer in Antwerpen. En dat blijkt niet het geval. Soms heb je de indruk dat men ja, maar laat betijen en uh, hoopt dat de uh, commotie voorbij gaat en, na, na zo'n ernstig ongeval. En dat men in feite niet ingrijpt. Maar dit lijkt me toch echt wel uh, serieus het burgerinitiatief roept het stadsbestuur van Antwerpen het agentschap wegen en verkeer op ook om samen te zitten met politie, fietsersbond en de scholen in de buurt om de fietsveiligheid daar te verbeteren in een Mechelse tuin is dit weekend een bijzondere paddenstoel gevonden, meer bepaald de inktvis zwam, die lijkt door zijn roze armen nogal op een inktvis, de paddenstoel is een stinkzwam en verspreidt een kadavergeur, oorspronkelijk komt hij uit Australië, maar toch wordt de paddenstoel al sinds 1921 in Europa gezien, en de laatste steeds vaker in Vlaanderen. En daar zijn verschillende redenen voor, vertelt Rosmarijn Steemans, paddenstoelenkenner bij Natuurpunt. Je zou kunnen denken klimaatopwarming, maar dat kunnen we niet zeker zeggen. Maar ik denk ook wel dat biotoop waarop hij groeit, houtsnippers, die worden toch steeds vaker gebruikt. Er is toch ook wel een revolutie geweest in tuinen en parken en nu worden er overal continu houtsnippers gebruikt. Ik denk dat dat die inktviszwam toch ook wel geholpen heeft om overal voor te komen. En wil je zien hoe die Mechelse inktviszwam eruit ziet? Uh, ga dan even naar onze app, kan je foto's bekijken. In augustus werd de inktviszwam, inktviszwam liever al op 45 plaatsen in Vlaanderen gezien. Zonnig, warm en zomers bij 27 graden. Meer van dat heel de week. Het wordt zelfs nog een beetje warmer de komende dagen. Het kan op sommige plaatsen tot 30 graden gaan. En meer nieuws uit je buurt lees je op het vertrouwde adres. Dat is de app van Veertien Nieuws. Ik hoor zelfs tot 30 graden, genieten allemaal. Maar wel in de file vanmorgen, vertel eens Mona. Ja, en lang in de file. Richting Antwerpen schuif je drie kwartier aan op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring naar Gent vertraag je tien minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel zijn ook alle files weer helemaal terug met twintig minuten vanaf Afligem. Verder een kwartier vanaf Peuty tussen Aarschot en Holsbeek, vanaf Bertum en vanaf Overijse. En dan op de binnenring rond Brussel verlies je eerst tien minuten van Itre tot Halle. verderop een half. Half uur tussen Groot en het viaduct van Vilvoorde. Mensen maken zich zorgen over het feit dat ze net gedanst hebben op Dancing Queen van ABBA. Ze maken zich geen zorgen, maar Ilse vraagt... Peter uh, kan net zo goed dansen als ik. Niet dus. Kim, ik hoop dat je schouder niet ontwricht. <laughs> het viel nogal mee. Het was toch netjes gedanst? Ja, maar ik ga om negen uur toch even naar de kinesistbellen. Dat is niet waar. <laughs> slaap zoals je bent. Ontdek nu jouw persoonlijk slaap DNA en geniet van een goede nachtrust dankzij de Ergosleep Bedworlde matras, exclusief verkrijgbaar bij SleepLife.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 Een broodtoos dat soms... Ah, weer saai. Maar een broodtoos met Lidl, dat is... Mini groentjes, amai! Tot en met dinsdag 1 plus 1 gratis op de snackgroenten. Dat is maar 2,99 euro voor twee pakken. Weer een geslaagd moment dankzij onze lage prijzen. Lidl, voor iedereen die telt. De zomer is gedaan, het nieuwe schooljaar komt eraan. Maar eerst naar FNAC. Maak je hele gezin klaar voor een geslaagd jaar. Van de nieuwste laptops tot de mooiste rugzakken. Je vindt het er allemaal tegen de beste prijs. Woehoe. FNAC, met een frisse blik terug naar school.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 Meer info op citroen.be. Op zaterdag 16 september brengt Odegaal de wereld tot bij jou. Laat je meeslepen door Weense klassiekers, voel de passie van de zwoele tango en verlies jezelf in bruisende Roemeense fanfares. Een unieke kans om een adembenemende muzikale wereldreis te beleven. Alle info op Odegaal.be Samen met De Standaard en Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2 Is it the ice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 Hallelujah. Girl said, Hallelujah. Girl said, Hallelujah. Cause I'm telling Punk, don't give it to you. Cause I'm telling Punk, don't give it to you. Cause I'm telling Punk, don't give, give it to you. Saturday night, and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it. If you freaked and owned it. Don't let everybody come show me. Come on, dance, jump on it. If you've sexy and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. MUZIEK Funk, Mark Ronson en Bruno Mars. Je kan weer vol op televisie kijken. Er is eigenlijk weer een goede talkshow op televisie. Op VRT met otto Jan Han vanavond. Amai zegt wauw, het zal wel nog moeten blijken, maar. Jij zegt, amaij, zeg, wauw, precies als die Wally. Zeg dat nog eens? Dat zeg, wauw. Maar dat is toch <laughs> ook cool. gewoon. dat een Daar moet er toch van komen. Kan toch bijna niet aan. we ja, Kijk er wel naar uit. Otto Jan Ham, dat is altijd goed is in een tv. Dat Ja, het gaat toch zijn. Ja, vanavond onder andere met Average Rob, toch een fenomeen intussen. Ja. En hoe is het om alle Belgische koningen te interviewen? Arnoud Houben heeft dat gedaan. Zie je vanavond op VRT en is gezellig bij ons na acht uur. Wie vond jij de leukste koning? De, leukste. Leuk. de Leuk. Een de leuk de koning. Wat een boeiend. Het Charlotte, wie vond je de leukste? <laughs> de leukste. Ja, geen idee, nog nooit pinten mee gaan drinken. Ik denk voor een pintje dat, Laurent. Ja, dat is geen koning. Dat is dat geen is koning. koning. Want die koningen dat zien er mij zo geen... Pintjes pakkers uit. Maar ja, misschien, misschien is dat iets. Hm? Ik denk dat Leopold II Tweede toch een sloeper was. Hoor. We gaan het erover hebben na acht uur. Maar waarom doen ze vlechten in de manen van de paarden op de kermis van Leuven in Vlaams-Brabant? Pak nu de app van Radio 2 en VRT1 erbij, want... Marco van de regio. Ze zit op de kermis. Luister en kijk nu mee. Oh, Ik zie dat daarnet zat ze tussen Shetlands en nu staat ze <hast> bij het achterste van een trekpaard. Ja, dat is waar. De voorbereidingen, ja, de voorbereidingen voor de Jaarmarkt van Leuven zijn hier volop aan de gang. Straks vindt hier de prijskamp plaats, waar verschillende dieren het tegen elkaar gaan opnemen voor het uh, mooiste dier. En de voorbereidingen zijn hier uh, volop aan de gang. Ik heb ook al iets bijgeleerd over de Brabantse trekpaarden. En dat is dat die, als ze in Vlaams-Brabant geboren zijn, de achternaam van Vlaams-Brabant krijgen. Ik nee. wist dat niet. En zo staat hier een veulentje naast mij. V veulentje zeg ik. Dat veulen is drie maanden oud en het is al groter dan mezelf. En die heet officieel... Celina, Delewijd van Vlaams-Brabant. Dat weet ik allemaal dankzij de familie De Greef. Die gaan hier vandaag met vier trekpaarden, drie grote en één veulen, meedoen aan de prijskamp. En Liselot, jij bent op dit moment bezig met het toiletteren van de staart van het veulen. Dat toiletteren, wat houdt dat allemaal in? Ja, klopt inderdaad. We zijn eigenlijk gisteren daar al mee begonnen. We zijn ze eigenlijk, gisteren hebben ze allemaal gewassen, zodat ze allemaal mooi en netjes zijn, dat het lekker uit is. En dan nu vandaag zijn we hier eh, om zeven uur toe en zijn we ze beginnen borstelen, de paarden, dat ze mooi de manen doorkammen, de staart doorkammen, de benen doorkammen, want dat is ook wel een werkje bij die trekpaarden. Ja. Uh, en dan begint het vlechten, hè. de staarten worden opgevlochten. Dit is een soort visgraatvlecht toch? Hè? Ja, dit is een visgraatvlecht eigenlijk. Ja. Uh, sommige meisjes zullen dat ook wel kennen, <lacht> maar uh, de, de staart vlechten we eigenlijk gewoon in, maar de manen vlechten we eigenlijk in met een wol. Um, dan komt er eigenlijk wol bij te kijken dat de, dat de nek mooi uitkomt en uh, dat die manen weg zijn eigenlijk. Ja, dat is er mooi uitspringen. Ik vind dat de dieren dat heel makkelijk toelaten, uh, dat vlechten. Jullie hebben al meermaals de prijs voor het mooiste trekpaard gewonnen. Waar let de jury het hardst op? Um, eigenlijk op de bouw van het paard, maar ook op de gangen. Uh, natuurlijk moeten ze ook mooi getoileteerd zijn, omdat je dan pas echt kunt laten zien hoe, hoe goed je paard is. Um, maar ze letten vooral op de bouw. dus uh, Hoe staat die hals, het hoofd, de benen? Hoe staat die onder het paard? Um, maar ook de gangen zijn heel belangrijk. Zijn die correct? Um, dan ga je eigenlijk altijd... Um als je nee, meer naar voren staan dan dat ik een paard heb dat niet correct zijn gangen zou zijn. Oké, okay. en de prijs uh, is vooral eeuwige roem uh, als je met het mooiste paard naar huis gaat. Maar het mooiste aan jullie uh, familie, familie de greef, vind ik, dat jullie hier al jaren staan. Ik heb daar juist een, uh, een vrouw die hier zo een beetje de, het secretariaat doet van de jaarmarkt. Horen zeggen dat jullie de familie zijn die hier al het langste naar de jaarmarkt komen. Ja, klopt inderdaad. Eigenlijk, mijn grootvader kwam hier ook al. Ik denk dat mijn vader hier zelfs al 60 jaar komt. Uh, zelf kom ik hier ja, vanaf mijn 18 van het moment, ja, het is natuurlijk op maandag, het is altijd school normaal. Dus maar vanaf mijn 18 dat ik eigenlijk niet meer naar het school moest, kom ik hier ook altijd mee. Uh, mijn broer ook. Uh, dat was, vroeger kwamen we zelfs met twee vrachtwagens naar hier. En dan die eerste vrachtwagen, dat was altijd nog vlak voor het school, dat we mee de paardenkosten komen afzetten. En s'avonds de laatste vrachtwagen nog vluchtig komen halen. En terwijl ja, op, het, op het school euh, zitten denken aan Jaarmarkt-Leuven. Ja, ja. En kijken van hoe, hoe gaan ze thuis komen, welk resultaat hebben ze gehaald. Hè. Ja. En staan jullie hier binnen 60 jaar nog? Hopelijk wel. Ja, ja. Is, is de opvolging verzekerd? Nog niet, maar we hopen wel. Ja. Het hangt er ook vanaf van Leuven eigenlijk. Ja, willen zij het nog binnen 60 jaar organiseren? We hopen van wel in elk geval... Uh, en als het van ons afhangt, zijn we hier zeker binnen 60 jaar nog. Oké, okay, ik hoop dat ik jullie binnen 60 jaar dan ook nog eens mag komen interviewen. Ik wens jullie gigantisch veel succes vandaag, maar hoe ik de visgraadvlecht hier nu zie bij uh, Cecilia Delewijd van uh, Vlaams-Brabant, denk ik dat het hier helemaal goed komt Margo, vandaag. Margo, maar ik heb ja? nog een vraag. Wil je dat eens vragen aan die mevrouw? Die staat heel de tijd aan de poep van dat paard. <hast> en ik voel heel de tijd, als ik naar jullie beelden kijk, zoiets van... Heeft hij nooit eens een... Ongelukje voor als dat paard nu plots moet, als in een douche ja. of zo? Uh, ja, wel... Goed dat je dat zegt, want daarjuist stonden wij hier een paar beeldjes te draaien omdat we straks ook een leuk filmpje gaan posten op onze Instagram-pagina en wij moesten plots heel hard naar achter springen want het Kijk, kan dus dat. wel eens gebeuren dat er een soort douche uit het achterste komt. Hè? Dat klopt, ja. Dan moet je een beetje oppassen dat opzij gaan staan. Hè. Maar uh, meestal zijn we daar wel op voorzien. We kennen hun gedragingen. Ja. Dus uh, we weten wel wanneer dat moment is om opzij te gaan. Je voilà, hebt nog denk, tijd die om die te Die kennis hebben ze dan. Okay, ja. ja, ja. <laughs> Dank je wel. Alle beelden van Argo van de Regio. Volg ons op onze Instagram. Goedemorgenmorgen. Dan is daar een boeiende plek. Je kan daar zelfs Kim Van Onsen zien dansen. Ja, soms. En nog een belangrijke vraag zo meteen: doe je het met? Of doe je het zonder? Nou, ja, belangrijk om te weten over drie minuten. Uh, so much for your pride. Iemand heeft ooit geweten waarom Johnny nu precies jazz haatte. Maar het was wel een topzong zeg. Shattered Dreams, van Johnny Hates Jazz. Het is tien voor acht. De vraag van morgen bij Goedemorgenmorgen. Morgen. Doe of deed je het met of zonder? Als je wilt antwoorden op die vraag, luister nu goed en zet Goedemorgenmorgen luider. Met of zonder condoom, daar moeten we het over hebben. Dat is vandaag de dag van de seksuele gezondheid. En Sensoa doet een groot condoomonderzoek. SENSOA, Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid. Goedemorgen, dag Eva Koppen van SENSOA. Goedemorgen, Peter. Ja, uh, Eva, vertel eens: het grote condoomonderzoek. Van wie wil je wat weten? Mm -hmm. Ja, um, wij vinden het heel belangrijk dat informatie en advies over seksuele gezondheid gebaseerd is op actuele inzichten, dus wat er vandaag leeft bij mensen, mm -hmm. en um, dat bedoelen we vrij breed. We bedoelen tuss uh, iedereen tussen 16 en 80, uh, daarin zijn we geïnteresseerd, um, want over condoms zijn de inzichten eigenlijk ja, een beetje gedateerd, zeker um, wat gebruikservaringen betreft. Okay. Er zijn wel bevolkingsonderzoeken. Um, maar die stoppen meestal bij of mensen condooms gebruiken of niet. Dat is een beetje de vraag die jullie vandaag stellen. Mm -hmm. um, maar wij zijn ook heel geïnteresseerd in het waarom daarachter. Oké, okay, wij zijn uh, dus wat tussen, sowieso je tussen, wel of geen condoom gebruikt. Wij zijn tussen 16 en 80 jaar Eva. Uh, geef eens een voorbeeld van een vraag. Kunnen we mm -hmm. kijken of we kunnen antwoorden. Op de raad. Um, ja. um, waar koop je condooms? Ja, waar koop ik condooms? Uh, de laatste ja, ik... keer dat ik ze gekocht heb... was. Of kocht? Ergens, uh, ja, ooit. Hè? In het groot warenhuis. In de supermarkt. Supermarkt, ja. ja. Mm -hmm. Automaat. Apotheek? Automaat. Nu zijn dat een dat automaat. Nog? Ik weet het niet. Maar, kijk, ja, dat soort... Eva, kijk, ja. ja. Daarom hebben ze het nodig, natuurlijk, ja. Zijn dit en Peter, vind jij het makkelijk of moeilijk om met je kinderen over condooms te spreken? Uh, dat was een heel rechtstreekse vraag, Eva, die, die ik even niet zal komen. Ja, nou gesteld is. Uh, ja, wel, ja, dat is echt al heel lang geleden, want die zijn intussen al zo oud. En mijn jongste die is vier, <laughs> dus ze praten nog niet zo makkelijk over mm. Maar laat Maar ja. uh, als ik eerlijk ben, het is, het is toch al een pak makkelijker dan mijn ouder erover praten met mij. Want het mm -hmm. was dramatisch. Ja, dat, dat, dat vragen we inderdaad ook, hoe dat uh, met je ouders... Uh, of dat ja, vooral, want doen. ik vond, vond de leeftijd wel heel bijzonder. Tussen 16 en 80, dat is al, dat is al meteen de moeite. Zo. Wat, ja, wat verwacht je daarvan, van de ouderdoelgroep, zeg maar? Mm -hmm. um, nu, we hebben ter voorbereiding van deze vragenlijst ook uh, uitgebreide gesprekken gevoerd met condoomgebruikers en mensen um, die net nooit uh, of bijna nooit condooms gebruiken. En... Uh, we hebben dat ook gedaan, daar zat ook iemand bij van 82 bijvoorbeeld. Um, en vanaf uh, 60 zien we dat de redenen om geen condooms te gebruiken um, eigenlijk een beetje veranderen. Dus dat vinden we wel interessant om ja, per leeftijdscategorie te zien wat dat daar net de drempels of de drijfveren zijn om, om wel of geen condooms. te gebruiken. En wat is de reden dan exact even? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want die verschilt voor iedereen. Um, en we gaan natuurlijk... Dat zijn maar inzichten uit ja, interviews. Um, mm -hmm. Dat waren er een dertigtal in totaal. Um, dus dat is helemaal anders um, als de resultaten die dat we uit deze globale bevraging gaan krijgen. Dus om nu te zeggen van dat is... De, of de, dat zijn de grote drempels of drijfveren voor 60 tot 80-jarigen. Dat gaan we pas kunnen doen als iedereen, en hopelijk zijn dat zoveel mogelijk mensen, de vragenlijst invullen. Ja, want ik, ik heb heel hard het gevoel, maar misschien ligt dat aan mij, dat een condoom nog altijd zo in die sfeer mm -hmm. zit van dat is een anticonceptiemiddel, maar dat is veel meer dan mm -hmm. dat. Hè? Is, is dat ook niet een ja, beetje het probleem? Ja, Um, ik weet niet of dat zozeer het uh, probleem is. Wij focussen in de vragenlijst en hier bij Sansoa op de tweeledige werking um, om seksueel overdraagbare infecties te voorkomen en om ongeplande zwangerschappen te voorkomen. Maar in die interviews was het heel interessant dat sommige mensen ook nog totaal andere redenen hebben om een condoom te gebruiken. Bijvoorbeeld, ook al... Is de man uh, bijvoorbeeld gesteriliseerd en um, ben je al twintig jaar in een monogame relatie dan nog kan de vrouw zeggen van... Mm. Vannacht toch liever um, met, want ik heb geen zin om straks nog naar het toilet te gaan, bijvoorbeeld. Ah, kijk, um, dus die motivaties ja. kunnen heel divers zijn. Dat dus doe mee. Doe vooral mee aan dat ja. grote condoomonderzoek. We zetten de link op veertiennieuws.be. Eva Koppen van Sensoa bij ons bij Goedemorgen Morgen. Dankjewel en veel succes met de enquête. Dankjewel, met veel plezier. Goedemorgen, het is vijf voor acht. En zet hem op, zeg het dan. It's my life. Bon Jovi. This ain't a song for the broken hearted A silent prayer for faith departed A silent prayer for faith departed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 Stijl Renoveert uw badkamer. Hoe interview je alle Belgische koningen, ook al zijn die al lang dood? Arnoud Houben heeft dat gedaan, maar acht uur al zijn terug bij ons. Elke dag, telk voor twee. VNT Radio 2. Het is exact acht uur, 14 uur, Charlotte Kroon. Goedemorgen. Op het proces over de aanslagen in ons land worden de straffen vanaf vandaag bepaald. In Oostende is een man vermist nadat hij in het water een sleutelbos wou opvissen. En sommige opleidingen in het technisch en beroepsonderwijs zijn te duur voor veel ouders. Het proces over de terroristische aanslagen van 2016 in Brussel en Zaventem wordt vanaf vandaag voortgezet. Eind juli heeft de Assisenjury acht mannen schuldig verklaard en twee verdachten zijn vrijgesproken. Nu moeten de straffen nog bepaald worden. Marieke van Kouwenbergen, je volgt het voor ons. Wat zal er vandaag gebeuren?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 Ter plaatse was er alleen iemand uit het water en een tweede persoon was onder water. En die hebben we dus met vier ploegen, duikers, hier de site afgezocht en helaas niemand meer aangetroffen. Momenteel is de zoekactie gestaakt. We verwachten dat de komende dagen de persoon zou kunnen aanspoelen. Britta Kloetens is niet omgekomen op de manier zoals de daters beweert. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Die vrouw van 25 uit Wilrijk werd in 2011 gedood door autoverkoper Teil Tekmans... Hij kreeg tot 30 jaar gevangenis, maar vertelde nooit waar hij haar lichaam had achtergelaten, tot een jager het eind vorig jaar vond in een bos bij Dinant. Tekmans beweerde dat hij het autokofferdeksel op het hoofd van Britta had dichtgeslagen, maar op haar hoofd of schedel is dat niet te zien, zegt het parket-generaal in Antwerpen. Er is een wetsgeneseer aangesteld om na te gaan of er resultaten konden teruggevonden worden op het schedel dat teruggevonden was en die is formeel, dus dat er geen impact is waargenomen dus dat het verhaal van Dekman eigenlijk niet klopt. Wat er dan wel gebeurd is, kon niet meer achterhaald worden door de wetsdokter. Het uitgebreide verhaal over die vondst van Britta Kloetens en het onderzoek is te beluisteren in een nieuwe podcast op 14 Max. Sommige opleidingen in het technisch en ook beroepsonderwijs zijn te duur geworden voor veel ouders. Dat zegt de partij vooruit. Het onderzocht schoolreglementen en daaruit blijkt dat een opleiding Opleiding Autotechniek in sommige scholen bijna 1400 euro per jaar kost. Een opleiding tot slager, zelfs bijna 1700 euro. Ook allerlei bouwopleidingen zijn duur. Hannelore Goeman van de fractieleider in het Vlaams Parlement. Van Vooruit pleit voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Niet elke school is zo duur, maar de voorbeelden zijn er. En elke school waar praktijkonderwijs onbetaalbaar wordt is er voor ons één te veel. Vandaar dus dat pleidooi voor de maximumfactuur. Dat zou ook de verschillen tussen scholen wegwerken. Wij vinden het niet meer dan logisch dat alle materiaal dat je nodig hebt om je diploma te halen, of dat je je goed zet met je hoofd of met je handen, dat dat door de school wordt voorzien, zo garanderen we ook dat onderwijs betaalbaar blijft voor iedereen. In Nederland is een studentenclub uit Amsterdam in opspraak na een studentendoop. In november vorig jaar gingen ze naar Boekarest in Roemenië en daar kregen de studenten onder meer de opdracht om seks te hebben met een vrouw en op, dat op straat ook te filmen. De studentenvereniging is, heeft nu de betrokken studenten geschorst en de Universiteit van Amsterdam heeft een onderzoek geopend en overweegt ook om geen geld meer aan de studentenclub te geven. En op het EK Volleybal in Italië heeft de Belgische mannenploeg de Red Dragons de derde groepswedstrijd verloren. Het werd 3-2 tegen Duitsland. De Belgen moeten hun wedstrijden tegen Estland en Zwitserland winnen om in de achtste finales te geraken. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Berchem zijn de werken aan het drukke kruispunt van de Singel en de Grote steenweg voor een groot deel achter de rug. Ook de op- en afritten naar de ring zijn opnieuw geopend. En in de Mechelse tuin is een zeldzame inktviswam gevonden. paddenstoel met roze armen, die lijkt dus op een inktvis maar die stinkt als een kadaver hoe die eruit ziet, dan ontdek je in onze app van Nieuws. het weer heb je nog van mij te goed een zonnige zomerse warme dag bij 27 graden, dat blijft trouwens heel de week zo, we halen misschien 30 ik vind het allemaal goed, de 30 graden maar jongens, wat een files vanmorgen. Ja, het schooljaar en het werkjaar en al de andere dingen zijn echt begonnen. Vertel eens, Mona. Ja, inderdaad. En dat zorgt voor lange files naar Antwerpen. Vanaf Massenhoven verlies je een half uur op de E313 en tien minuten vanaf Haasdonk op de E17. Op de Antwerpsring naar Gent je tien minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel vanuit alle richtingen een kwartier. Dat is vanaf Aalst, vanaf Semst, tussen Tieltwingen en Wilselen, vanaf Berthem en vanaf Overijse Een kwartier rijden ook op de binnenring rond Brussel van Iteren tot Verderop verlief je nog eens een half uur tussen Groot Bijgaarden en het viaduct van Vilvoorde. Twintig minuten langzamer rijden, dat doe je op de buitenring van Waterloo tot Saventem. En in Wallonië verlies je een half uur op de E40 van Luik in herstel door een ongeval. Hoogstraten Aardbeien Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. En wat een gestoord verhaal er in Amsterdam. Maar dat vond ik echt gek. Die studentenclubs. Dat doe je toch niet? Nee, dat is het grensgenoeg, zeggen ze dan letterlijk. Gelukkig zometeen nieuws over de koningen. Het is zes over acht. Goedemorgen en welkom. Ja. Het is tien over acht. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Het belangrijkste van deze maandag, 4 september, is dat vooral fantastisch weer voor deze week. Ook volgend week nog, we geven ze tot 29, 30 graden. Ik vind dat plezant. Hè. Dat is altijd zo'n beetje. Hè? Als de kindjes terug naar school gaan, dan heb je dat. Maar komt, het is wel goed. Hè? Ja, dan hoop je toch dat het een hele, een hele maand zo is. Want volgende week, maandag, dan gaan we jou iets vertellen waarvan je zegt: van hé, daar wil ik aan meedoen. Ja, het wordt echt het wordt iets heel moois. Ja, is ook... ik weet het, hè. Ja, tuurlijk. Ja, maar moet nog niet zeggen. Het nee, ook... ik ga het niet zeggen. Maar een heel mooi heel, heel tof. Ja. Je kan weer vol op televisie kijken. Eindelijk weer een goede talkshow op VRT1 met Otto Jan Ham. Uh, Amash Jachwal. Vanavond onder andere met ja. Evertrend. <laughs> dat is toch goed, eigenlijk? Je moet dat echt niet zo uitspreken, hè. Amash Maar vooral... Het is ook heel mooi om te zien hoe je alle Belgische koningen kan interviewen, zelfs al zijn die dood. En Arnoud Houben heeft dat gedaan. Dat zie je vanavond ook op VRT1 in Interview met de Geschiedenis. En je hoort hem en ziet hem nu al in de app van Radio 2 of live op VRT1. Dag Arnoud, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het nou met je Arnoud? Ja, ook wel dat gevoel van de eerste schooldag. Hè? En straks al examen, dus ik vind dat het wel snel gaat dit jaar. Examen, examen. examen. Okay. Zo het is, is zo'n beetje je babytje toch aan de mensen laten zien, niet? Ja, absoluut. Daar, ik heb daar een jaar en een half aan gewerkt en vanavond wordt dat dan losgelaten. Dus het kan maar beter een goede bevalling zijn, denk ik dan. Ik zie het, dat je een beetje zenuwachtig bent. Maar ja, ik, ik begrijp dat wel. Ja. Arnoud, jij maakt alleen maar goede programma's, dus we maken ons geen zorgen. Mm -hmm. zie ze? <laughs> Goed Goedheid, die de koningin heeft geïnterviewd, dat hoor je nog voor negen uur. Maar Arnoud is een populaire tv-maker. Maar hier mag hij misschien ook even onpopulair zijn. Lieve luisteraar, kom maar een beetje dichter, want... Mijn gedacht, mijn gedacht Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht Ja, maar, ja, maar zacht is echt wel. Het gedacht van Arnoud Houben. We zijn zeer benieuwd, Arnoud. Vertel. Ja, maakt de, de pek en de veer al maar klaar, maar ga werken in een korte broek. Ik heb het er niet zo voor. <laughs> Subtiel uitgedrukt. Ja, perfect bij dit weer. Ik heb jou al in korte broek hier gezien, Peter. Ik heb het één keer gedaan op blote benen dag, toen het 25 graden was. Um, Doe je dat ja. anders nooit? Uh, nee, op, op de VRT? Nee. nee, ik vind dat niet verantwoord. <lacht> ik heb nogthans, Ik uh, moet eerlijk zijn, ik heb mooie benen. Er maar vroeg. wacht, wacht, wacht. Arnoud, ja. elke job of bepaalde jobs? Maar ik krijg hier bijvoorbeeld heel veel commentaar op. We, ik maak heel veel wandelprogramma's en ik stap altijd in een lange broek. Jus. Dus ik zie me nooit in een korte broek. En kijkers reageren daar massaal op: van, hé, doe is normaal, dus ik korte de broek uit. Aan. Um, en dan Ruben en Filip mijn medestappers, die, die eisen vanaf 25 graden dat ze een korte broek mogen aandoen. Dus dat zijn echt grote discussies s ochtends van hoe wij vestimentair bij de mensen aankomen. Maar ik weet nooit op voorhand bij wie kom ik aan. Dat kan een heel tof, eenvoudig gesprek zijn, maar voordat je het weet, belanden bij de koning. I, go, ja, ja dat kan nu. plots. Ja. maar Dan zou ik me ongemakkelijk voelen als ik Daar, dat niet. Het is daarom dat je het niet doet. Voilà. Ik zie plots heel veel beelden ook. Sven De Leijer, die zij in zomeravonden bij, uh, uh, bij Wim, Wim Liebaert, op VRT1 ook, die is op een bepaald moment begonnen met zijn korte broek aan te doen om te gaan werken. Het was voor hem een hele stap, maar eens het zover was, was hij wel een soort van bevrijd. Dus ik denk, zo, bijvoorbeeld, het journaal. Zou het kunnen dat een, ja, een, een journalist een stand-up doet in de wedstraat en dan live in het journaal staat met een korte ja, als het, als broek? Dat het een beeld is, maar in beeld zou dat toch niet snel gebeuren, nee. Nee, ja. Nee. Is het niet zo dat je een beetje moet weten wanneer wel en wanneer niet? Ik denk dat we het er toch allemaal over ja. eens zijn. Ik denk dan aan de mensen in de bouw. Hè? Het, het wordt nu 30 graden, dat die mensen toch een short mogen aandoen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Welnismannen, bijvoorbeeld. Waar kan, een het, een waar kan het absoluut niet voor jou? Arnoud? Ja, wat, wat jij daarnet zegt, zo'n journalist die iemand moet gaan interviewen, ik vind, vind het soms een teken van, ik vind het soms ook een teken van respect, mm -hmm. dat je u goed ja, kreeg ja, ja. ergens. Ja, als ik op vakantie ga, doe ik ook een korte boek. Ook een short, aan. Aan, Dat is de, de Big Reveal. Dat zijn dan de twee witte pilaren. Die zijn dan van heel wit. Die dan uh, <invijf> Niet om aan te zien. Maar dat is het ook vaak. Want het is, ja, het is soms ook een beetje een, een, een gek zicht. Mm -hmm. En hey, we hebben daar beelden van. Nee, het is niet waard. Dat, dat, dat zou mooi zijn op een maandenhoogte. Oké, okay, ik gooi het even naar jou, lieve luisteraars, Het gedachte van Arnoud is heel duidelijk. Valt nog even kort samen. Een korte broek op het werk, ja of nee? En ik ben toch eerder van de nees. Wat vind jij ervan? En vooral in welke situaties kan het of kan het niet? Nu in de app van Radio 2. Dit is Purple Disco Machine, omdat je mag dansen met lange of korte broek. Substitution, kwart over acht. Disco machine substitution en dat is inderdaad wel erg bij ons. Arnoud Haup, reportagemaker van de VRT1, wat wel straf is: mensen kijken dan een hele reportage en waar vallen ze dan over? Ja, maar Arnoud, waarom doet hij dan nooit een korte broek aan? Hè? Dat is altijd, dan mocht hij nog zo'n goed interview hebben gedaan als je wilt. Het is altijd, je mag zeggen: jongen, was dat niet te warm? Allees zeg, doe een keer een korte broek aan, ze zijn betrokken, dat is belangrijk. Ja, dus jij weigert, dus pertinent om je. Korte broeken uit de kast halen. Weigeren, weigeren, weigeren. Ik pak dat gewoon niet mee. Het gedacht was duidelijk van liever geen korte broek op het werk. Komen een paar reacties binnen, Kim? Helmoet Willems bijvoorbeeld, uit Gistel, die zegt... Ah, ik vond het ook een grappige. Weet weten jullie nog de dag dat Jean-Luc de Hane in korte broek op de set van VTM Nieuws zat? Heel fenomenaal. Ik denk dat er ook zelfs slasje ja. nam Kijk, iedereen weet dat nog. Hè? Die ja, kwam ja. van een barbecue de studio ingewandeld. Dat is legendarisch. Niemand die nog weet wat hij te vertellen had. Weet jij dat nog, Charlotte? Nee. Nee, kijk, ja, dat is de aandacht afgeleid. Ja, en dat heb je natuurlijk... wel bij u ook, want ze zeggen het dan dat je geen korte broek aan hebt. Dus, hè. Maar dat is ook iemand die zo authentiek was, Jean-Luc de Hane. Ik denk dat, die, dat die, die, kon, die kwam met alles weg. Bij de Nene komt daar sneller mee weg als de anderen. Dat is het echt wel ook. Hè? En ook, ja, het hangt af van, van welke, welke job je doet. Zo. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Kun je daar een korte broek dragen? Ik vraag me dat nog af. Ah, wel, er kwam een reactie van Doreen uit Zandhoven. Die zegt bij mijn man, die leerkracht is, in het middelbaar onderwijs mag je ook geen korte broek dragen. Zouden er scholen zijn intussen waar het wel kan? Ja, dat weet ik niet. Nou, deel het even in de app van Radio 2 als er duidelijke regels over zijn. Blijkbaar is er een wettelijk kader. Daar gaan we straks even over hebben. <lacht>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 To superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She make you take your clothes away.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 Leve la vida loca van Ricky Martin. Een discussie over het gedacht van reportagemaker voor VRT in Arnoud Houben. Vat nog even kort samen Arnoud. Korte broek op het werk, ja of nee? Ja. Mensen zeggen van, oh, Luc bijvoorbeeld, Goedemorgen. kort of lange broek, maakt niet uit. Een vrouw draagt ook een broek, rok of kleedje. Als het deftig is, moet het kunnen. Het is te ju een vrij land. Dat zijn de woorden van Luc natuurlijk. Ja, maar dat is het wel. Dan denk ik, ja, pff, er zijn mensen die dingen doen waar ik wel meer last van heb dan een korte broek aan. Bij de lijn ook niet zo evident eigenlijk. Dat is blijkbaar een heel discussie geweest of het daar mocht. Blijkbaar mag het en, intussen bij sommigen. Mag, ja. Dus ja... We vroegen ons ook af in het onderwijs. Kan het of kan het niet? Stijn Voet uit Laakdal, Goedemorgen. Goedemorgen. Jij staat in het uh, lager onderwijs. Hoe zit het bij jullie? Ja, ik heb altijd lesjes gegeven. En ik, uh, ik heb korte zoeken gedragen, ja. Nooit Jij over nagedacht, niks. Nee. Ooit reactie op gekregen van, van leerlingen of van, uh, van ouders of van collega's? Nee. Niet, nee. Nee. Kijk, zie je hem dan. Ah, wel, maar dat zal zo iemand zijn dat daarmee wegkomt, dat daarmee staat. Ik denk dat het veel met authenticiteit te maken heeft. Ik denk dat ja. als, als je iets aandoet dat je kunt dragen en dat je kunt uitstralen, dan marcheert dat en dan, dan denk je dat je daarmee wegkomt. Mm -hmm. Mieke Standaard uit Evergem. Goedemorgen, Mieke. Goedemorgen, Peter. Ja, je bent verpleegkundige. Hoe zit het bij jullie? Ja, ik ben verpleegkundige in het Zorgcentrum in Aertvelde. En sedert een paar jaar hebben wij in het uniform... Zowel de keuze voor korte als lange broek. Hm. En ik vind het super, super dat we tijdens de zomermaanden dus die keuze hebben. Dus dat is heel netjes, vind ik. En ook uh, heel fris aan de benen. Alsjeblieft, ja. keuze ga ja keuze geven. De keuze geven, <laughs> ja, ja. is dat, ja. Arnoud kiest ervoor om in uh, een lekkere warme wollen broek door, uh, door warme landen te rekken. En ja, kijk. Een ja. jeans, ja, absoluut. Niemand is waar. Wie weet is het. Uh... Een gekker zicht soms in lange broek dan in korte broek, dat kan ook. Hè. Maar het is juist, je draagt van die zware jeans dan ook nog eens. Maar ik denk dat het mentaal is, gelijk, dat die mevrouw zegt van kijk, die doet een korte broek aan, ik voel me daar goed bij. Je, je doet wat je goed bij voelt en dan straalt je dat uit. Mm -hmm ik heb het er moeilijker mee. Ik merk dat. Ik zie die frons op jouw gezicht. Mieke, dank je wel voor je reactie. En nog even kijken naar Charlotte, want er is een wettelijk kader, Charlotte. Ja, een werkgever kan een korte broek verbieden als het gevaarlijk is om die korte broek te dragen. Dan de vraag stellen, kan dat letsels veroorzaken? Of als je met gevaarlijke machines werkt, bijvoorbeeld metaal spatten of, of, of vuur of wat dan ook, of als je in een laboratorium werkt met gevaarlijke chemische stoffen, zodanig dat die niet op je benen kunnen spatten, dan moet je een een lange broek dragen. Dan de, is het verplicht. Ja. Dat altijd even checken, wel. Dankjewel. Goed, uh, gevaarlijk waren die koningen niet. Uh, sommige toch iets meer dan anderen misschien, maar daar uh, gaan we het straks over hebben. Mathieu Terrein in een korte broek. Toch, dat kan je kwaad. Dat is Die komt mij alles weg. Die komt mij alles weg, sowieso. <laughs> Goud van Bazaar, vier voor half negen. Een dans geef me, een dans met de taal. Geen kans, er geen kans op nog twijfel. Oh. Zij erin op het vrouw te bellen. Hout van Bazaar, nog even over die korte broeken. Uh, nog eentje van Michel de Kat. Als je bij de koning niet in korte broek kan, dan kan je er ook niet aankomen in jeans dat Arnout altijd draagt. Ja, Moest je daar geen driedelig pak voor aantrekken? Ja, dat heeft echt, echt wel een punt. Hè. Ik heb toch meestal mijn jeans aangetrokken. Ja, want we hebben nog maar één aflevering gezien, daar gaan we het straks over hebben. Maar in die andere aflevering ben je nooit in, in kostuum, in pak. Nee, nooit in kostuum, al ik ben zo dicht mogelijk bij mezelf gebleven. Ook niet uh, een hoed met een pluim in, om er dan een beetje... Hè, ah, van die tijd uit te zien. Nee. nee, nee, niet verkleed, gewoon met onze kamer. Jij bent er en... zelf gebleven. Ja, ik stap ook gewoon met die televisieploeg, dat historisch kader binnen. Mm -hmm. En daar wordt niet te veel rond, gehangen. We gaan er zo meteen uitgebreid over hebben. Als je echt, echt wil weten wat hij gevraagd heeft aan bijvoorbeeld de Leopold I zou blijven luisteren. Zo meteen alle nieuws uit jouw buurt. Maar eerst Charlotte Crew... Goedemorgen, het proces over de aanslagen van 2016 in Brussel en Zaventem wordt vanaf vandaag voortgezet. Zes veroordeelden riskeren levenslange celstraffen voor de terroristische moord op 35 slachtoffers. En de partij vooruit wil een maximumfactuur in de middelbare school. Sommige opleidingen in het technisch en beroepsonderwijs, zoals Slager bijvoorbeeld, kosten bijna 1700 euro. En dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. In Berchem zijn de werken aan het drukke kruispunt van de single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 een aantal werfonderdelen aan de uitbreidingsstraat... ...dus even verderop in de richting van het centrum... ...die zijn nog niet afgerond. Naar de fietsers dan, want in Antwerpen op de baan ...is het aantal ongevallen waarbij fietsers licht gewond raken... ...amper gedaald sinds dat de straat vorig jaar een fietsstraat werd. Dat zegt het burgerinitiatief Pakse aan... Die dat zelf liever onderzoek gedaan heeft. Volgens professor mobiliteit Dirk Lauwers, die het onderzoek mee heeft gedaan, zijn er veel verbeteringen mogelijk. De helft van die fietsongevallen het voorbije jaar die zijn s'nachts gebeurd. Ja, we weten allemaal dat s'nachts rijgedrag op de baan wel iets anders is dan overdag. Minder gedisciplineerd. Er wordt sneller gereden, misschien al iets meer door, door rood licht. Vandaar dat wij de minister en AWV oproepen om wat beloofd was te installeren en ook rood lichtcamera's en zodanig dat ook s'nachts zo'n gevaarlijk verkeersgedrag kan beteugeld worden dan. Ook de gevaarlijke kruispunten met dodelijke ongevallen op de plantijn en moretuslei moeten aangepakt worden, al dus de beweging. In Putten kan je vanaf nu een herdenkingsmonument vinden voor de Amerikaanse oorlogspiloot Alfred Mills. Die moest tijdens de Tweede Wereldoorlog een Duitse luchtmachtbasis dicht bij Keulen uitschakelen, maar hij werd toen beschoten. Zijn linkermotor viel uit, waardoor hij uiteindelijk een noodlangding moest maken. Dat gebeurde op de grens tussen Putten en Koningshoogt bij Lier. En op exact die plek is dus geen Gisteren een monument onthult. Initiatiefnemer Glenn Dijk van de Vereniging Kamp 44 vertelt waarom dat belangrijk is vooral weer een stukje geschiedenis dat vereeuwigd wordt. De generatie dat het eerste hand kan vertellen is er uh, allemaal de 90 al voorbij aan het gaan ondertussen. En het is voor de generaties dat volgen toch in onze ogen belangrijk dat ze hun verhalen daaronder blijven gaan. En uh, granite steenkunde we dat wel garanderen dat er nog uh, generaties die er komen onder de mensen blijft dat verhalen dat de generatie van de ook niet vergeten wordt. Maar liefst tien van zijn familieleden, van de overleden piloot, zijn speciaal vanuit Amerika komen overgevlogen voor de onthuldiging. onthulling liever. De hele week zomers, zonnig september, weer vandaag 27 graden. Morgen en overmorgen kan dat nog meer zijn. Wie weet halen we 30 graden. En wil je meer nieuws uit je buurt lezen en zien, dat kan op één adres. Ga naar onze app, dat is de app van 14nieuws. Lekker in de file, ja gezellig. Het is een beetje aan het minderen, merk ik Mona. Maar toch nog altijd bijna 200 kilometer, vertel ons. Ja, inderdaad. Op de E314 is net een ongeval gebeurd. Van Nederland naar Lummen in park midden Limburg. Dat ongeval is gebeurd op de linkerrijstrook. En dat zorgt voor 10 minuten file vanaf Genk Centrum. Richting Antwerpen begint het inderdaad te beteren. Met nog maar een kwartier vanaf Massenhoven. En 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring naar Gent vertraag je 10 minuten tussen Berchem en Antwerpen Centrum. Richting Brussel een kwartier bij. Vanaf Semst vanaf Everberg. Wat langzamer rijden vanaf Jezus Eik naar Brussel en 10 minuten nog op de E429 in Halle. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten trage rijden van Itre tot Beersel. Verderop verlies je bijna een half uur tussen Groot en het viaduct van Vilvoorde. Een kwartier langzamer rijden op de buitenring van Tervuren tot Saventem. En in Wallonië sta je nog een half uur in de file op de E40 van Aken naar Luik in Herstal, maar de weg is daar wel vrijgemaakt.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 Yo goeie morgen telt voor twee. Radio 2: I heard you on the wireless back in '52. Lying awake, intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming. Kill the radio star van The Buggles. Buggles ook lekker hè? Was toch ja, Let niet kaasje. Dat hè? Goedemorgen, morgen! Goeie bent ook wel. Als je nu één koning mag interviewen van alle koningen die we gehad hebben, lieve luisteraar, denk even na, wie zou je kiezen? We hebben hier een kenner, want Arnoud Houben is bij ons, die heeft ze mogen interviewen. Vanavond zie je het interview met Leopold I, waarin je vooral acteur Bruno van den Broeke ook zal herkennen. Hoe was het nu om een koning te interviewen die dood is, Arnoud? Ja, spannend hè. Dus hij was niet dood, want hij zat daar toen ik binnenkwam. Dat was natuurlijk heel het, uh, heel het systeem wat we aan ons moesten houden. We gingen de koning interviewen. En als ik dan toch mocht kiezen van ja, je mocht hem gaan interviewen, dan was het belangrijk om een spannend moment uit te kiezen. Want het zou dan dom zijn als je die kans krijgt om op een saai moment daaraan te komen. Dus ik ben Leopold ten eerste gaan interviewen een week voordat hij de koning van België zou worden. Ja. Dus ja, er speelt van alles in die, in, in die mensen hoofd op dat moment. Want dat is ja, natuurlijk iets heel spannend, hè, want hij woonde op dat moment nog in Engeland, in de schaduw van Windsor Castle, in een fantastische villa. Ik ben daar ook mogen gaan filmen. Ja, want vooral dat je I. was een Duitser, die dan in Engeland woonde. Ja. Dat was ook, de, ook familie in Engeland, hoe zat dat? Ja, al die koningshuizen zijn met elkaar verweven. Allemaal hetzelfde. Vandaag de dag nog, hè, de, het koningshuis, hè, de, de Williams uh, enzovoort. Hè zijn ook nog allemaal familie van oorspronkelijk die, die ja. Duitse familie uit Coburg. Uh -huh. Waarvan heel veel zonen en dochters zijn uitgevoerd. Ze zworven over de Kaart van Europa en, en ergens koning zijn geworden. Nen, ons koningshuis is hè? uiteraard Leopold van Saxon Koburg, zo kennen we hem nog. Hè? Ja, want Leopold I. Die, uh, ik weet dat hij af en toe ook contact had met uh, koningin Victoria was het, van Engeland. Om te praten over de zorgen over Leopold II, zijn zoon. Alleen, dat, uh, dat is een ander verhaal. Uh, maar als je afvraagt van: maar hoe hebben ze dat gedaan? We gaan het even tonen. Kijk en luister even mee in de app van Radio 2 of live of VRT1. Want hier in deze aflevering komt Arnoud binnen met zijn cameraploeg bij Leopold de De heren van de VRT. Is er uh, een probleem, excellentie? In principe is de afspraak via diplomatieke weg ingeboekt vandaag, 11 uur, 8 juli 1831. Wat betekenen die apparaten? Dat is uh, Geert de cameraman, Marijn de klankman. Ik hoop dat we niet keken. te veel storen. Uh, storen? Ja was aan een gedicht bezig, maar dat kan wachten, vermoed ik. <lacht> Zoals een echte Echt, koning betaalt. Eigenlijk, Arnoud, is dat ook jouw acteerdebuut? Ja. Mag niet. ik het zo zien? Ja, toch? Absoluut, en met de allermoeilijkste rol dat je kunt spelen, hè? namelijk jezelf. Heel moeilijk. Hè? Want normaal ben ik de man die, die met een kamerwerk van duizend euro uit de vlak begint reportages te maken, hè? al stappend. Zo kennen de mensen mij met de rugzak. Nu was het natuurlijk heel officieel, met, met grote camera's, met een koning, met met alles erop en eraan. En dan ja, als, als ze dat shot van uzelf nemen, dat is heel moeilijk. Want dan zegt iedereen, doe maar gewoon, hè. moeilijk. Maar dat is moeilijk, hè. Gewoon. Het moeilijkste is ook niks zeggen. Het moeilijkste shot van, van alles wat je moet filmen, is luisteren naar iemand. Het luistershot dat is eigenlijk een verschrikking. Dat is, ja, als iemand iets aan het vertellen is, maar de regisseurs willen achteraf alles knippen en plakken, ja. nou, dan moet er iemand, wat jij nu doet, naar mij luisteren. En nu, dat gaat u heel goed af, Kim. Maar dat is heel moeilijk als je dat superbewust moet doen. Zo van. Ja, ja, het is genomen. een prachtige mengvorm tussen fictie en realiteit. Wat ik me wel afvraag, hoe zeker zijn jullie dat uh, hij de dingen die hij gezegd heeft, dat hij die ook in het echt zou gezegd hebben? We zijn daar redelijk ver in gegaan. Uiteraard is fictie. Hè? Bedoel, je kunt niet, laten ons eerlijk zijn, je kunt een decor niet doorstappen en, en plots hè, in het jaar 1830 zijn. Maar we zijn er toch redelijk dicht. Hè? De koning hier verwijst naar een gedicht dat hem aan het schrijven was. Mm -hmm. Er speelt op dat moment dat ik die koning ontmoet, heel veel hè, in het leven van die koning. Want eigenlijk komt hij uit een verschrikkelijk verhaal. Hè. Die heeft zijn vrouw mm -hmm. verloren, zijn zo zo pasgeboren zoon. Er enfin, zit een heel verhaal achter. Ik moet vanavond kijken om te weten hoe het net allemaal in elkaar zit. Mm -hmm. Maar voordat ik binnenkom, was hij bezig aan een gedicht. Nu, het gedicht dat aan het schrijven is, is dan bijvoorbeeld gebaseerd op een tekst die staat in de grafkapel hè, van die prinses Charlotte, waar Leopold de eerste mee getrouwd was. Griezelig allemaal. Allemaal, ja. een allemaal dingen die ik nog niet wist, dus dat is wel goed. En komen zo al onze koningen aan bod? Ja, ik ga ze allemaal, allemaal bezoeken. Maar dus vanavond Leopold I. alleen om maar te kaderen wat ik nu zeg, want het klinkt allemaal zo mysterieus, maar eigenlijk was die mens... Stond die eigenlijk klaar om de prinsgemaal, de koning koninggemaal, te worden van het grootste koninkrijk ter wereld, bijna van het Britse rijk. Die, ging, die was getrouwd met prinses Charlotte, die... Hoe zeg je? Ja, haar vader ging opvolgen. ja. Dus, en, dus vertelde je was dat de koning van Engeland geworden dan? Absoluut. Uh, en nu moest die België met de een paar miljoen mensen... Zeg, en onze meest recente koningen? Uh, Philippe. Ja, heb je die gecontacteerd? Koning Philippe leeft, dus... Goh, ik heb niet, uiteraard niet met de koning zelf gesproken, maar ja, als, je een, als je een reportagereeks maakt, of, of in, dit, in dit geval in de mengvorm, je kunt niet voorbij het paleis. Uh -huh. Al is maar omdat dat archief daar ligt, je, al die informatie... alleen er ligt heel veel informatie daar. Dus je moet op een gegeven moment daar wel aan de deur gaan kloppen. En dan denk je... Pas op, dat was ook wel zo. Dan doet er een man met een pitelair open. Hè, dus niemand in korte broek. Jij dan zo, een je nee Nee, nee. Hij is een jeansbroek met een proper jeans. Hè. Um, maar ze hebben me er altijd heel goed voortgeholpen. Dat zijn eigenlijk heel moderne mensen. Meer, die Onze koning en koningin Ze ja. zijn. Heel moderne, joviale, eigenlijk ook best nog wel jonge mensen. Die mij altijd vooruit hebben geholpen. Nu, de koning zelf heb ik natuurlijk niet gezien. Hè. Maar je weet dus ook niet wat hij er gaat van vinden. Zou die kijken, denk je? Goh, dat is een gok. Hè. Ik denk eigenlijk van wel. Hij zou toch gewoon ja, ja, Misschien ja, gaat natuurlijk. hem het niet uitkijken, maar hij, hij gaat toch wel eens kijken. De. Als hij iets over uw grootvader of overgrootvader Deze. of oudvader en, en moeder iets maken... Dan zet ja, dat dan ook... ga je kijken natuurlijk. Mensen ja, zijn ja. Ik weet niet geïnteresseerd in, in van waar ze komen. Ik ben zeker dat die al popcorn gekocht hebben voor vanavond. Dat <lacht> een groot feestje. Het beste stuk van het programma van vanavond zit eindelijk op het einde. Daar gaan we straks even over spreken. De eerste jarige. Ja. Weet je goed, jong? Beyoncé? oh, oh all, the all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up. up in the club, just broke up. I'm doing my own little decided to dip And I you on a trip with another brother, notice me. I'm up on him, him. To play. I need no permission that I mention. Don't pay him any attention. Cause you had to turn and now you're gonna learn. So <laughs> Beyoncé! En je was kloeg erop, want ze ja, is. klopt het? 42 jaar vandaag. Ik Gelukkig verjaardag. zijn in kwissen, hè? Wow. Ja, ja. over, over Beyoncé dan toch? Over Beyoncé bijvoorbeeld. En ook sowieso over het programma dat Arnoud Houben gemaakt heeft. Interview met de geschiedenis. Twee jaar aan gewerkt. De koningen, de dode koningen, geïnterviewd. Dat zie je vanavond bij ons rond kwart voor negen op VRT1. Er kwamen nog reacties binnen. Uh, blijkbaar, Erik, dankjewel, uit Bierbeek. Queen Victoria zei nonkel tegen Leopold I. Zoals de dochter van zijn broer. Mm het -hmm. heeft bijna een beetje, beetje uh, inteelt uh, gevoel bij. al die koningen, en koninginnen. Ja, op het einde van de uitzending zie je eigenlijk, uh, zult je Victoria ook zien... Die dan eigenlijk ja, later de legendarische uh, koningin zal worden. Hè. Maar je ziet haar nog lopen als klein meisje. Ik denk dat ze zeven of acht jaar was hè, toen. Dat Leopold dan toch definitief mm -hmm. ja, verkastte naar België. Wat wij ook gemerkt hebben, op het einde zit er een bijzonder stukje waar we het toch even moeten over hebben. Een discussie die altijd terugkomt, zelfs zoveel jaren later. Kijk en luister even mee in de app van Radio 2. Jullie zijn dus ook de fanfare die hier stond op 17 juli 1831. Wanneer Leopold aanstapte. Ja, is het. ja. Engeland nog in de rug. En als... Ik wil wel zeggen dat we geen fanfare zijn, maar wel in harmonie. Ah. Dat is het verschil, dat dus. Ik wil me even namens mezelf en namens Neopold excuseren. Weet je intussen al wat het verschil is tussen een fanfare en een harmonie? Ja, ze hebben dat toch goed. Het heeft met houtblazers te maken. Met houtblazers? Ja, dus een fanfare heeft geen houtblazers. Of omgekeerd. Um... Oh, <laughs> Arnoud, jongen, je <laughs> hebt u les geleerd. En, en stop. <laughs> nee, een van de meest iconische waar we net al even over bezig zijn, blijft toch Boudewijn. Je hebt hem zelfs tot leven gebracht in Spanje, zie je over een paar afleveringen, waar hij overleden is. Wat vonden die Spanjaarden daarvan? Want je bent ook op de plek geweest waar hij overleden is. Dat was heel, heel bijzonder. En we mochten gaan filmen in Motril. We kregen toegang tot de villa van koning Boudewijn, die nagenoeg onaangeroerd was, dus ik was, dat was echt een tijdsbubbel waar wij instapten. Want ja. natuurlijk die acteur, Johan van Assen, die, die werd dan door de schmink uh, aangepakt en die begon zo hard op bouwduin te ja, lijken. Ja, fysiek ook. hè? Je kon dat stemgeluid, die had dat helemaal tot zichzelf gemaakt, maar op een gegeven moment moesten we ook in die stad gaan filmen, dus in Motril. En dus die, die mensjes van Motril, ik zie die nog stand, Ik zie maar dan maar een winkel, dus haar rolluik naar beneden doen en die kijkt achter haar en die kijkt in de ogen van Johan van Assen, maar ja, dat menske, dat, ja, dat, dacht, dat was emotie. Zwijt, dat is, ja. Balduino is daar. Baldwino? Ja, zo noemen ze hem daar. Okay. Allee, Ray Balduino, hè, maar dus dat was. Zijn artiestennaam. Ja, ja. Dat is een Spaanse <laughs> naam. Maar ze hadden niet een enorme link met, met Spanje, maar. Dus dat was heel emotioneel. Ja, wel mooi. Ja, het ja. mensken heeft het uh, overleefd, mag ik hopen. Ja, die, die kreeg het er al in haar ogen. Prachtig. Kijk wat televisie toch kan doen. Hè. Nu, iedereen weet nog waar die was toen die stiervolk bij bouwde. Dat dan, was een gigantisch moment. Hè. Ik was toen eigenlijk nog vrij jong, maar ik was altijd in augustus aan de zee met mijn grootouders in Blankenberge, Ik heb dat hier al eens verteld, denk ik. En uh, toen, ja... Voor mijn grootouders, wij gingen meteen naar, naar huis. De tv moest op, dat was het nieuws. Dus wij voelden als kind ook wel aan: oké, okay, dit, is, dit is big. Ja, ja. ik was, ik was op, op, op kamp met de CM. En ik weet nog zo, met allemaal kinderen en leiders en zo. Ja, je kent het, zo'n typisch zomerkamp. En ineens, in die refter, wat dan altijd zo kabaal was: ja. van, van, van, van, van vorken en mussen en van die schelle ruimtes. En ineens kon ik bouwden is dood. En zo stil, zo stil, zo stil. Straffe was dat koning. bij jou ook? Ik was aan het optreden op dat moment in een café in Limburg. Kiddyonaat, huh? ja. en ze kwamen naar mij. We hadden een liedje toevallig met ons groepje toen over, uh, over de koning en Boudewijn speelde daar een rol in. En die kwamen mij zeggen: "Hij doe het." Ik zeg, dat kan toch niet? Ik dacht dat het om te lachen was. Dat het een grap was. Ja, maar het is echt gebeurd. Wat een toeval. Dat zie je over een paar afleveringen. Maar vooral vanavond. Kwart voor negen op VRT. En gewoon lekker op VRT Max. Interview met de geschiedenis. Met de koning van de reportage televisie. En de lange jeansbroek ook, Arnoud Houben. Dankjewel dat je er was. Dankjewel. En kijk, zie je nog een koning zie je van de muziek bij ons? Stromae. Allo, Rondans. Het is acht voor negen. Goedemorgen. Allo, Allo.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 de ping in de gaten vandaag. Als je ergens de microgolf pingen hoort bij Radio 2, dan app je heel snel. Ping in de app van Radio 2. En welke song wil je horen? Waar wil je op dansen op een de maandagochtend? Denk daarover naar en deel het nu. Zometeen veel plezier met Kickstart. Elke dag telt voor twee. Radio 2. Het Zandsculpturenfestival Middelkerken is dit jaar fabelachtig.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 Adventure Conference Beauty is Douglas. Onze Beauty Advisors staan klaar voor gratis en vrijblijvend beautyadvies. Bezoek de nieuwste Douglas Store in Shoppingcenter Weinighem en shop 24-7 via Douglas.be en in de Douglas app. Zien we je daar? Douglas. Naar het Stalen Rosnaar, Stadrijd. Stalen, aan mijn fiets. Oh, ge koene ridder. Welle. Download ook de Slim naar Antwerpen app en navigeer vlot naar de stad. Zo mooi, zo blond. Een hilarische klucht met de beste Vlaamse hits. Met onder andere Jacques Lafont, Gina Lisa, Ivan Peknik en Janny Bourguignon.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 een mooie en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda nieuwe ramen of deuren bezoek dan Bruinseelsvochten Vochten uit Kalmthout Bruinseelsvochten Vochten produceert zowel in aluminium als kunststof heeft meer dan 40 jaar ervaring en beschikt over excellente vakmannen en vrouwen. Bezoek Bruinseelsvochten Vochten nu zaterdag 9 en zondag 10 september van 10 tot 5 in Kalmthout en Ekeren. Het is fijn.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 Zodkamerrenovatie.be Zometeen, Radio 2 kickstart en je kan nu al beginnen aanvragen. Hè? Doe je via de app van Radio 2. Stuur maar door.